Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer de aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat te luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Daniel Henk. Hallo. Hallo. Klaas, en als het goed is komt uh, Jurien er ook nog bij, maar die heeft de beruchte Windows Update, dus dat kan heel lang duren. En uh, ik ben Johan, ik had gisteren de Windows Update. En voordat we met uh, gebruikelijke rituelen beginnen, wil ik u nog op uh, attenderen dat vrijdradio.com ook nog een forum heeft. En daar kunt u uh, reageren op deze uitzending of suggesties doen voor de komende uitzending, of gewoon uh, uw hart luchten. Goed, dan gaan we nu even naar uh, het gebruikelijke ritueeltje, namelijk uh, de groot zilver bitcoins, staatsschuldmeter en de Fertility Index. Ja, dat kan weer. Ja, wil jij gewoon uh, meteen het uh, Fertility Index beginnen? Ja, uh, dat ja? is goed. Hè? Laten we het uh, nieuwe jaar uh, goed uh, beginnen. Nou ja, de Fertility Index zit weer in de gebruikelijke golf uh, zoals we het eigenlijk gewoon verwachten. Dat is, en dat is altijd uh, prettig. Eh, eh, ja. Maar ja, dat geeft ons dan ook weer tijd om eh, andere dingen uit te zoeken. Nou ja, in een huidige politieke klimaat, waarin eh, links en rechts eh, eh, nou, twee hele verschillende dingen lijken, hebben we dat ook eens eh, uitgezocht. Van, eh, goh, hoeveel, hoe zien jullie nou het eh, aantal eh, liters verschoten zaad, per uh, geboren kind. En wat blijkt nou? Mensen van links... Uh, vinden dat... Uh, zeg maar... meer een uh, gezamenlijke onderneming. En mensen van rechts... vinden het meer... een individuele onderneming. Oké. Okay. Nou, dat is best wel interessant. Ja, ja. Ja, ja goed. Joh. Ja. Nou, ja, je kunt er verder niks mee. Maar... Uh, nou ja, nou ja, het is een nou, beetje je tijd ermee je tijd verdoen. Ja, het, het levert wat filosofische vragen op natuurlijk. Zo van, is voor beide uh, groeperingen, zowel links als rechts, het doel om de fertility index omhoog te krijgen? Dus meerdere liters zaad, meer liters zaad per geboren kind te genereren? Of juist minder? Nou, als wilden doet die wilde dat minder, minder en zo... Maar uh, dat zie je dus aan de rechterkant. Uh, zie je dat ook wel van het politieke spectrum. Daar uh, is men toch op het uh, gericht op het. Uh, minder verspillen van zaad uh, per geboren kind. En aangezien links dit toch wat meer als een collectieve aangelegenheid ziet. hebben ze zo zoiets van: ja, die index kan ons niet hoog genoeg zijn. En ja, dat vormt eigenlijk gewoon de hele basis uh, van het uh, maatschappelijke links-rechtsconflict op dit moment. Maar ja, goed, uh, ja, in ieder geval, ook, uh, de cijfers zijn natuurlijk ook hartstikke leuk voor mensen met een cijferfetish. En uh, ja, ik heb, uh, voor, voor die mensen heb ik nog meer cijfertjes. Dus ik heb hier de marijuana index Die staat op 261.94. En het is heel interessant, want hij kruipt omhoog uit een diepdal. Uh, ja, twee weken geleden was hij nog echt uh, onder de 200 en nu uh, ziet die, zie je hem gewoon opklimmen. Goed, en dan hebben we nog uh, het goud. Oh, die is over de 1200 dollar, oh, bijna richting de 1300 uh, dollar aan het gaan. Hij staat dan precies te zijn op 1288. De olie staat op uh, 51.48 uh, dollar. En dan hebben we nog uh, de staatsschuldmeter. De staatsschuldmeter die staat op uh, 490 miljard in het rood. En uh, ja joh, dat kan er wel bij. Hè? Uh, de bitcoin en uh, sowieso alle altcoins die hebben deze week een flinke smak gemaakt. Uh, 10% naar beneden, maar als je even kijkt over wat hij in een week gedaan heeft. Uh, eigenlijk zat hij gewoon weer op hetzelfde als vorige week. Hij is gewoon uh, omhoog gekropen. Hij heeft, uh, wat ze dan noemen in de TA-taal, een Bart Simpson gemaakt. Een mooi vierkantje, er was precies het gezicht van uh, Bart Simpson in. En nu is hij een omgekeerde Bart Simpson aan het maken waarschijnlijk. Dus hij is uh, even naar beneden gekelderd. En, uh, hij staat op de 3200 uh, eurotjes staat hij. Zijn hoogtepunt uh, was uh, 3600 eurotjes deze week. Bij de altcoins gingen ze ook allemaal tegelijk naar beneden toen de bitcoin in één keer zakte. Die zakte met 10%. De meeste altcoins ongeveer 8% naar beneden. En de grote stijgers deze week waren vooral Cardano en Tron. Tron die maakte een hele piek. Goed, dan ja, gaan we naar de, de berichten toe. nou We beginnen met een mooi ambtenarenberichtje. Er waren twee mensen die traden in het huwelijk afgelopen jaar. En uh, het gaat om uh, Hendri en zijn geliefde Maaike. En uh, ja, die hadden de gelukkigste dag van hun leven, want uh, ja, ze gingen trouwen. Althans, uh, men gaat er dan vanuit dat dat de gelukkigste dag is. Daarna gaat het altijd naar beneden, hè? <laughs> Toch? Ik heb het alleen even horen zeggen, Johan. Ja, uh, uh, Minder praktijkervaring dan jij. Hè. Only die ja. after the first kiss. Maar uh, wat is er gebeurd, Johan? Ja, ze waren ook meteen alweer gescheiden. En dat uh, was wel ver verrassend. Maar waarschijnlijk was het, het ambtenarenhumor. Uh, als je dit burg zo leest, uh, vond de ambtenaar zelf, die, die ervoor verantwoordelijk was, die moest er wel erg om lachen. Alleen het echtpaar zelf was er niet zo blij mee. Uh, ja, Ze waren getrouwd en kregen eigenlijk al meteen een bericht dat ze uh, gescheiden waren. En uh, ja, toen ze een ambtenaar vroegen om opheldering. Anders het gevoel dat ze niet serieus genomen werden. Nee, dat kan als uh, burger uh, vrij snel. Dat je het uh, gevoel krijgt dat je niet uh, serieus uh, wordt genomen door een ambtenaar. Nee. Nee. De ambtenaar zei. Ach, het is op het einde van het jaar en dan gebeuren er toch dingen. Dan vraag ik me af wat er dan gebeurt, precies, <laughs> weet je wel. <laughs> nou, dan zijn natuurlijk alle, allerlei uh, feestjes. Ah, drank kwam in het spel drank en dan uh, wordt uh, de secretaresse op uh, de kont geslagen en uh, ja, dan worden dit dan uh, zijn dit soort uh, fouten, maar dat is overigens overal zo hoor, dus ook in het bedrijfsleven, de afdeling P&O die uh, zijn dan echt uh, gillend en giebelend uh, dan bij zo'n kersenbol dan uh, rennen ze achter elkaar aan in deze periode dus dat uh, ...leidt wat af. Maar ja, deze mensen zijn dus erg geschrokken... ...van een echtscheiding, hè? Die er nog oh yes, niet yeah. Ze hebben het zelf nog niet eens... Ja, dan moeten ze hun eigen echte echtscheiding nog meemaken. Ja, zo, is die gaat niet... meestal veel moeilijker, hè? En dat kost meestal ja, ook een hoop geld. Is <laughs> dit is gewoon zo van, nou ja, zo gaat het op papier. En nou mag je hier zelf je best gaan doen. Ja, ze zijn al flink voorbereid. Ja. Ik vind het wel apart, want ik, nou, ik ken de mensen... De bureaucratie ja. is er nu duidelijk. <laughs> ja, maar dit, dit, dit, dit kregen ze gewoon gratis, hè? Deze echtscheiding. <laughs> maar ik weet van iemand die dan... Uh... ...op vriendschappelijke voet uit elkaar gegaan is met de uh, met partner. En die hadden zoiets van, nou ah, we hebben geen hekel aan elkaar, maar we willen absoluut geen vechtscheiding. Dat is ook niet leuk voor de kinderen, we willen gewoon uit elkaar en we willen het op een zo goedkoop mogelijke manier doen. En zelfs dat kostte nog geld. Dus, dus het, het, het scheiden, dat schijnt gewoon niet gratis te kunnen of zo. Nou, uh, maar hier kon het dan wel. <laughs> Enige vorm van vastlegging over je relationele verhouding enzovoort, daar betaal je gewoon voor in deze samenleving. Ja. Dat kun je heel breed zien. Dus het is echt niet alleen uh, het huwelijk bij de ambtenarij, dat is ook je relatie op Facebook uh, die je neerzet. Uh, het is het gewoon, ja, op die manier, zeg maar. Het blijft een soort van currency, zeg maar. En dat zal het denk ik ook altijd wel blijven. De, ja. de persoonlijke verhouding. En de overheid uh, snoept daar natuurlijk gewoon gezellig bij mee. Van mee. die hebben het in eerste instantie bedacht samen met de kerken. Dus ja. Maar ja, kijk, als je nou uh, gewoon relaties uh, zou gaan privatiseren. Dus dat de overheid zich er niet meer mee bemoeit. Ja, dan, maar je kan, je dan een... wel, uh, kan het dan wel gewoon uh, goedkopen, toch? Hey, als je dat gaat doen, dan gaan er dus een aantal mensen zo'n Nashville-document om maar even een bruggetje te slaan naar een andere... Ja, maar toch... goed, als je, dan, als je dan homo bent, dan hoef je daar toch niet mee te doen? Nee, maar het, het, <laughs> het idee van uh, we doen niet meer mee aan al jullie achterlijke vastleggingen van de relationele verhoudingen en we gaan gewoon ons gangetje... Ja, dan, dan krijg je dus uitwassen die door bepaalde politieke kopstukken ook niet worden gewaardeerd. ...op ideologische grond. En dat zagen we bij het ondertekenen van de nashville verklaring Zo van, nou ja... ...toch een of andere bemoeienis van hand ...over wat wie wanneer uitbreedt met elkaar. En ja, dat is best wel een één dingetje eigenlijk, toch? Ja, goed. We gaan het zo meteen inderdaad even over hebben. Maar we kunnen heel vast die bal even trappen. Maar ja, dat is gewoon... even duidelijk zijn. Het is de SGP. Dat is een paar mensen in de Bible-welt. Uh, nee, het uh, bemoeien uh, van met elkaars uh, uh, relatie, dat stamt nog uh, af van de oudheid uh, natuurlijk. Het ja. ja. is nog gewoon oud uh, gedrag, wat we vooral nog kennen van de gesloten samenlevingen. Dan moet je goed uh, om de vrede te bewaren, uh, moet je dan zeg maar goede afspraken maken, wie wat met wie doet. Maar aangezien we nu wat verder uit elkaar zijn gewonnen. Ja, het verandert een beetje de noodzaak en de structuur van dat systeem. He? Het is ten eerste lastiger om iemand op afstand te controleren. Ja, de noodzaak is ook gewoon minder, omdat de roulette tafel heeft veel meer cijfers gekregen, laat ik het zo zeggen. Dus de verhoudingen kunnen, kunnen ook wat uh, losser. Dat, dat hoort bij deze tijd, zou je zeggen. He? Dus Verder, dat staat nog verder los van uh, ja, dat de kerk niet uh, moet teruggrijpen uh, of uh, de overheid of weet ik veel wat. Het individu of, of je als koppeltje zou nu gewoon veel meer plaats kunnen krijgen voor uh, individuele uh, vrijheid. Gewoon uh, ieder zeug zijn eigen meug Lekker doen wat we zelf willen, zolang we een ander maar niet schaden, zeg maar. Ja, dat is een extreem libertarische gedachte ook. Te bedenken dat het huwelijk als uh, administratieve instantie... min of meer door de elite in het leven is geroepen... ...omdat zij het nou helemaal vast konden leggen... ...tot in de, de middeleeuwen had je gewoon de boerenbruiloft. Daar werd echt niks opgeschreven. Dat was inderdaad het, het, het, het, het, het stammenachtige idee, sociaal de boel een beetje controleren... En zelfs dan was er nog volgens mij heel veel ruimte voor individuele vrijheid in die tijd. Men deed er minder moeilijk over. Maar het huwelijk is in principe uh, gewoon bedoeld als erfopvolging. Ik haal zelf altijd als ik hierover praat dat voorbeeld aan van een Romeinse legerofficier. Die in het administratieve systeem zit natuurlijk. Want ja, het is een legerofficier. Maar die gaat dus twee jaar uh, naar uh, Gallië ergens in de buurt om met aster Asterix te knokken. En uh, dan loopt er zo de slaaf in huis. En dan worden er misschien toch nog wat kinderen geboren. En die kinderen, eh, omdat het kinderen zijn van die familie, eh, worden dan vastgelegd als zijnde geboren uit dat huwelijk. En dat is nog steeds voor de wet zo. Alle kinderen die als je getrouwd bent, de kinderen die een vrouw krijgt, totdat het tegendeel bewezen is, is dat gewoon een kind van dat huwelijk. Maakt niet mm. uit wie ze hem krijgt. Dat zijn best wel dingen om eens een keer over na te denken mm. in de samenleving. Dan heb je natuurlijk ook nog, eh, als je wat uit elkaar gaat wonen, en je moet, uh, zeg maar, een hele stad uh, leren kennen. Dan krijg je vanzelf ook weer een neiging om uh, terug te vallen op uh, uh, oude tradities. Dus van uh, de lichting uh, van mijn studenten. Ik, ik zat in een studentenomgeving met Daniel uh, trouwens. Daar uh, zijn gewoon echt heel veel mensen van getrouwen en dat soort dingen. Ja. Terwijl een generatie daarvoor, um, ja, die wou vooral echt scheiden. <laughs> ja, ja zeggen, deze generatie houdt het aardig met elkaar uit. Uh, ze, ze op een of andere manier raken ze toch, nou ja, moet ik zeggen, enigszins getraumatiseerd door de Freudiaanse competitie, die er in open sociale omgevingen kan heersen. Ja. En dat. Uh, ah, ja. Ja. Ik vind wel dat ze dan eerlijk moeten zijn over welke doping ze daarvoor gebruiken. Dat was wel duidelijk als gewoon bier. Oh ja. Mm. Trouwens over die, die scheidingsscholen van de voorgaande generaties. Uh, het is pas sinds de jaren 70 geloof ik. Of 69. Ik weet niet meer dat uh, uh. scheiding gelegaliseerd werd. Of tenminste dat, dat je makkelijker kon scheiden. Even trouwens dank aan de VVD. En daarvoor was het heel moeilijk om van elkaar af te komen. Dus je had heel veel mensen die zaten met elkaar in een huwelijk. Dat huwelijk was vaak ook nog eens geregeld vanuit de kerk. En ze konden gewoon niet van elkaar afkomen. En toen in één keer mocht het. En nou ja, toen hebben veel mensen er ook flink gebruik van gemaakt. Ja, zeker in die kerkelijke omgeving heb je ja. ook vaak met uh, grote sociale uitsluiting En een enorm beetje met de nek aangekeken worden als je zoiets doet. Want je, je verbreekt de verbindenis van God... En uh, nou ja, dat de VVD dat dan heeft gedaan, oké, okay, dat ze op ideologische gronden makkelijk hebben gemaakt. Maar binnen hun bureaucratisch systeempje blijft het nog steeds heel lastig om van elkaar af te komen. Ja. Uh, ik ben nog steeds uh, alimentair verantwoordelijk voor mijn kinderen. Dat zijn gewoon dingen waar je in de bureaucratie, nadat je uit elkaar bent, wat ik dus heb meegemaakt, nou, meegemaakt heb gedaan eigenlijk. <laughs> uh, dat is nog steeds waar je tegenop loopt. Mm -hmm. uh, als je eenmaal het idee hebt... en ook als je kinderen met elkaar hebt gekregen... dan uh, ben je ook nog niet zomaar van elkaar... de meeste huwelijken waren toch eigenlijk al bedoeld... dat er dan kinderen zouden komen. Want als het binnen een jaar niet was gelukt... had je in de jaren vijftig toch wel echt wel even de pastoor... of de dominee op de deur... Op de deur uh, bij de voordeur staan. Mm -hmm. De kinderen ons geloof moeten winnen. Ja, ja... Een heel leuk onderwerp om over te praten, denk ik ook. Dat is, uh, heel veel dimensies. Ja, ik denk dat uh, is huwelijk ook niet een beetje aan het verdwijnen. <coughs> er zijn allemaal mensen die mogen niet trouwen, die doen allemaal hun best om te mogen trouwen. Maar iedereen die het al mocht, ja, die verliest steeds meer interesse erin. Ik heb wel eens uh, met een Amerikaanse uh, advocaat gesproken en die deed heel veel uh, scheidingszaken... En die, uh, ja, die wetgeving daar, het is, uh, dit was in Amerika toch, deze mensen? Nee, dit is gewoon in uh, Drenthe of zo. O, oh, was dit in Drenthe gebeurd? Ja, dit is gewoon in Nederland. Ja. Hebben we dit soort fratsen ook in Nederland? Ja, Hendry en Meike. Geweldig, uh, ja. fijn. In geval. Trouwens nog, mochten heb... ze luisteren, gefeliciteerd uh, nog. Maar er was een hele, daar is dan een hele cultuur, dat is een hele big business, dat scheiden. En um, ja, onder... Uh, ja, onder mannen die eigenlijk uh, als fout hè, de, worden gewoon gamers of gewone mannen of blanke mannen. Ik, ik, ik heb toch wel het gevoel dat dat trouwen een beetje uitgefaseerd wordt. Dat ze weinig interesse hebben om zo'n contract aan te gaan, dat het ze niks te bieden heeft. En uh, ja, ik vermoed dat dat in Nederland ook wel gaat komen. Ik denk dat het, uh, het is een beetje ouderwets is als je gaat trouwen, beetje, bijna een beetje zielig aan het worden. Misschien nu nog niet... maar ik denk dat dat vanzelf gaat komen... dat je, al geen vertrouwen, trouwen... dat zijn jullie, zijn jullie achterlijk of zo. <laughs> dat, dat is nu nog niet zo... maar ik denk dat dat wel die kant op gaat. En, um, nou, het is ook wel een big ja. business... Hoor, trouwens, de, de hele huwelijksindustrie. Ja, ik hoor dat een... van mensen... die gewoon 40.000 ja. euro... uittrekken. God, maar dan huil. is dat dat vital, een maar is het verkoop geworden. Het is een circus... en dat circus dat gaat onherroepelijk een tegenreactie uitlokken. Dus ik vermoed dat dat op een gegeven moment gaat komen. Dat gewoon, ja. Ja, terwijl, en het zal dan ook alweer een comeback maken. Maar um, ja, ik denk dat... Uh, ja, principieel zou ik het liefst... Nee, ja, ik denk dat... Want bedoel, het geld, er wordt het geld aan verdiend, daarom denk ik gewoon dat het blijft. Ik, bedoel, ik, ik hoor al van mensen die hadden gezien van ja, Wesley en Jolante, die hadden duiven op een bruiloft. Nou dan willen wij dat ook. Weet je wel, dan hebben ze een kooitje en laten ze duiven. Johan, ja, um, dus, wat Klaas zegt, heb je het over die circusindustrie en mensen zullen er ja. altijd naar blijven kopen. Maar uh, gewoon het idee van trouwen, zeker omdat het uh, een circus moet zijn. En ja. mensen die niet financieel vermogend zijn, uh, waar ik hier bijvoorbeeld tussen woon in een, uh, een toch wel redelijk achterstandswijk in Groningen, um, ja, die gaan echt niet trouwen. Nee, uh. Die hebben relaties, die, hebben, die, die vinden vijf, zes keer in hun leven de ware. Dan gaan ze mm -hmm. op en dan gaat het helemaal naar de kloten. En nou ja, dat is een, inderdaad een, een, een nieuwe vorm van, uh, van, van die binding en het wordt waarschijnlijk. Ja, je, je kunt nu op Facebook uh, zetten dat je een relatie hebt met iemand. En ja, dat is gewoon goedkoop trouwen. Ja, ja. En ja, wat je inderdaad wat Klaas zegt, je zit nu wel weer in de conjunctuur, denk ik. Dat het over zijn top heen is, wat uh, Richard ook zegt of Henk. In die tijd heb ik uh, inderdaad ook gezien dat uh, heel veel mensen daar toch weer voor zingen kiezen. Maar dan zit je al met een redelijk hoog... Een hoger opgeleid stukje segment. van mm. de samenleving. die dat nog uh, doen. Yeah. En ik pay. Absoluut pay for it. Yeah. Zo even werd het net al een beetje genoemd. Het Nashville-document. Ja, wat vinden wij ervan? Hebben jullie hem ook ondertekend? Of? Ja, het is uh, bijzonder. En een van de. Een van de um, insteken die mensen terecht nemen. is denk ik van. is zo'n verklaring wel uh, van de tijd, zeg maar. Hè? Uh -huh. We hebben, of we, er is uh, gestreden voor uh, bepaalde uh, rechten, voor bepaalde mensen. Nou, een vorige item hebben we gehad, zo van een beetje afvraag. Heeft dat uh, heel veel waarde, zeg maar? Of uh, moet je niet gewoon op dat vlak kunnen doen wat je zelf wil doen? Maar mensen uh, die vanuit een bepaalde positie komen in de samenleving uh, hechten daar toch wel uh, waarde aan, dan voelen ze zich uh, gelijkwaardig en, uh, en daar is het dan ook een, een, een symbool van, en, en Nederland kent heel veel van die gelijkwaardig hè? van gelijkwaardigheden en in theorie zijn wij uh, gelijk aan de koning in de praktijk niet, maar in, in theorie wel en, ja. uh, dat geldt ook hè, voor uh, mensen van een ander ras of van een uh, uh, ander geloof. Uh, in Nederland is de verhouding op zich zo. Theoretisch dan. Uh, hè, en ook door de artikel 1 van de grondwet. Dat, uh, dat het allemaal niks uit moet maken eigenlijk. En dan uh, duikt uh, de SGP weer terug. En als we het dan hebben over uh, de tijdskwestie. Dat is niet terug naar de middeleeuwen, zoals mensen dat zeggen. Het is ongeveer 50 jaar terug. Of ja. Victoriaans, ook nog wel, heeft het ook nog wel wat ver weg. Waarom heet het Nashville-document? Ik denk dat uh, iemand in Nashville dat ooit bedacht heeft of zo. Dus ik moet nou een country geplaat gaan maken over <laughs> ja. nee, nee, dit Nee, het is komt cool. inderdaad. Uit, het komt erg uit de VS vandaan, weet uit het zuiden, daar uh, ja. Ja, ja, misschien moet ik even de Wikipedia erbij halen hoor, maar uh. ja, dankzij, me, dankzij mensen als Trump enzovoort uh, uh, krijgen dit soort uh, groeperingen gewoon weer wat meer gehoor. Uh, ja, dat hoort. vraag ik me af. Ik denk, ik, ik denk dat, dat Trump er zelf helemaal los van staat. Ik bedoel, ja, nee, die, ja. Het wordt continu gedaan. Ik heb zelf het idee dat dit de juiste media haalt. Niet vanwege. Ik denk eerder dat bepaalde linksgroepen dat gedaan hebben. Zodat ze iets hebben om zich over op te winden. Dit? Nee. Nee, die hebben dit in de aandacht gebracht. En die hebben niet bedacht. Dit soort dingen beginnen. Weet je gewoon wat het volgende pamflet is? Ja, ja. Die hebben het pamflet niet bedacht. Maar die hebben het in de aandacht, in het nieuws gehoord. Die hebben, omdat ze iets hebben om zich over op te winden. Ja, nou, kijk, nou, hun is. Om dit soort dingen worden continu bedacht. Nou, nou, eh, nou is het bijna die scène uit uh, Doctor Strangelove. Van, mm -hmm. weet je, wel, je moet dat soort shit wel in de aandacht brengen, maar dit dan voor die conservatieven. Waarom heeft het zin om een pamflet te tekenen? Die ja, dingen ze aandacht... continu doen. Ze dus hebben continu dat soort dingen. Nee, nee, nee, nee. Ja, nee, het is inderdaad wel... van. Maar dat heeft dan niks te maken met het feit dat de media daarover links zouden zijn. Ik bedoel, ze hebben het document wel opgesteld. Nou, vervolgens die mensen willen ook publiciteit. Ja. Eh, meneer Van der Stayen heeft nu ook weer eh, rigoureuze aandacht voor zijn partij. Ja. Hij heeft zijn, uh, zijn vorm van een midlife crisis. Dat, dat is, <laughs> ja. maar, maar die weet hij dan ook weer leuk te marketen. Uh, en, en het zorgt er gewoon voor dat een aantal mensen die die ideologie aanhangen op die partij blijven stemmen. dat is gewoon zijn werk. Hij moet dat doen. En dat de media erop duiken: kijk, als je, goede, als je goed mediabeleid voert, dan zit die man in zijn vuistje te lachen. Niet iedereen kent hem weer. Ik, ik bedoel, het is dat ik, ik zoveel politiek heb gevolgd dat ik weet wie die van de staai is, maar niemand, niemand weet wie, wie die vent is. <laughs> en nu weet iedereen het in één keer. Snap je? Het is gewoon goed gedaan. En ja, het is altijd jammer dat inderdaad de geschriften van vroeger die zo leuk te interpreteren zijn, waar je volledig filosofisch op keihard op los kan gaan. Uh, altijd maar weer worden gebruikt <laughs> om die massa een beetje heen en weer te pingpongen. Maar ja, dat is van alle tijden en dat is, van, dat is wat mij betreft een ander fenomeen. Dus ik zou nooit zeggen van ik wijs naar links om dit uh, te hypen. Ik wijs ook niet naar conservatieve rechts, want inderdaad die stellen wel meer pamfletjes op en documenten. Ja, het was gewoon maar even de tijd ervoor. Uh, <lacht> Denk, denk ik dan zo van nou ja goed en iedereen die buitelt weer over elkaar heen en ondertussen gaat je energierekeningkaart omhoog en uh, Ja ja ja, ja. En dat, het is ook weer afleiding hè? Ik bedoel, ja, nu moet je eigenlijk die... kijken je, wat voor wetjes worden er nu weer doorheen gejaagd. Ja daar word ik blij van, want ik, zie wel <laughs> ik zie wel mensen in mijn Facebook timeline die dit begint op te vallen zo van nee, er worden een paar hele nasty dingen gedaan, er worden even rotmaatregelen genomen per 1 januari 2019. Dus we gaan ons allemaal even druk maken over het Nashville pamflet, document. Wat <laughs> is. Ja. Ik ben het niet, natuurlijk niet met het Nashville document eens, maar ik vind wel dat die mensen dat mogen vinden. Ik bedoel, ze, zij uh, ja. Ja, die meningen hebben, joh, leuk voor jullie. En als jij uh, je eraan stoort, uh, weet je wel, als je homoseksueel bent, maar je gelooft wel in uh, Kalfijn. Ja, start je dan in je eigen kerk, weet je wel. Uh, ja. Nee, daar ben <laughs> ik het niet mee eens, uh, Johan. Ik ben het er uh, wel mee eens dat uh, die mensen dat mogen vinden. En dat zullen ze ongetwijfeld ook doen, de mensen van uh, de kerken. Alleen, uh, dit is wel een, uh, een, uh, een pamflet. Die uh, je in het openbare debat uh, gooit, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Dat ding komt in de krant, uh, bijvoorbeeld. En uh, waar het in, in dit uh, pamflet uh, om gaat, is dat het zich keert tegen een uh, bevolkingsgroep. Ja. En het maakt het verder niet uit uh, welke bevolkingsgroep uh, je daarvoor uitkiest. Hè. Het kunnen de moslims zijn, of de transseksuelen. Uh, nou, in dit geval dan de homoseksuelen. Die keert jezelf wel uh, tegen uh, die groep. En daar is uh, in de Nederlandse wet gewoon een artikel uh, voor die tegen uh, haatzaaien gaat. Maar is dit haatzaaien? Uh, uh, ik bedoel, keert het zich tegen een bevolkingsgroep? Ik denk dus van niet. Uh, kijk, door het zo in, de, in, in het openbaar te gooien, lijkt dat zo. En dan, dan zou je de homoseksuelen als een bevolkingsgroep kunnen zien. Echter, kan ik bij mezelf bijvoorbeeld simpelweg de homoseksuelen niet als een bevolkingsgroep zien. vanwege het feit dat die wet er is en dat het geen donder uitmaakt. <laughs> Wat je verder daarmee doet uh, als je naar de rechtsstaat kijkt. Um, dus, zorg je? Nou, je zegt van er is een artikel van iedereen is gelijk. Ja. In Nederland. Ja. Dus dan is de homoseksuele. de homoseksuelen zijn geen werkelijke bevolkingsgroep voor de rechtsstaat. En daarom vind ik wel dat zo'n document gewoon gepubliceerd mag worden. Gewoon ondertekend mag worden door wie het uh, wil ondertekenen. Omdat je simpelweg daar de rechtsstaat in die, die voorziet daarin. Ja. En in het andere geval zou ik dus zeggen van je mag dit niet doen omdat je bevolkingsgroep wegzet. Die ik zelf niet als een bevolkingsgroep zie. Ja. Ja. Maar daarmee ontneem ik ze eigenlijk hetgene wat ze zelf aan het doen zijn. Het, uh, uh, ik, ik zeg wel, het mag op... Ja, of je moet het inderdaad wettelijk als haatzaaien gaan zien. Ja. Maar dat zie ik het niet. Want het is gewoon bullshit. <laughs> het is niet eens haatzaaien. De, fuck dat bullshit wat daarin staat. Neem we weer een paar bijbelquotes. quotes. Nee. Nou, wa wa wa Waardoor is het... Uh, nou, ik ben ten eerste uh, niet eens zo van uh, dat je zomaar een bevolkingsgroep kan uh, ontkennen... Want het gaat hier niet om bitsprinkenhanen, zeg maar. Het gaat om homoseksueel. En dat benoemen de mensen in de Nashville-verklaring ook. Hè? Dus ze kiezen, ze, ze definiëren de mensen om wie het gaat. En wat ja. mij dan verder ook opvalt... is de, is, is de bijna dubbele boodschap die uh, veel van die mensen dan hebben. Dan zeggen ze bijvoorbeeld je bent uh, hartstikke welkom in uh, de kerk... maar uh, niet als je praktiserend homoseksueel uh, bent. Of nee, sterker nog, ze zegt... iedereen is welkom in de kerk... maar niet als je uh, praktiserend homoseksueel bent. En dat is een hele rare stelling. Ja, ja, dat ik helemaal met je eens. Dat is, uh, dat is van de gek. Het enige wat ik zou graag zelf... mijn ideaal situatie is dat de rechtsstaat... er niet in gaat voorzien... Dat dat soort bullshit uh, niet of wel gepubliceerd mag worden. Uh, dat moet gewoon wel gedaan worden. Al is het alleen maar om het proces aan de gang te houden, dat wij het er hier over hebben. Uh, dat mensen daarnaar kijken, dat mensen dat lezen en op, op basis van hun eigen kritisch denkvermogen daar een, uh, een beeld van kunnen vormen van wat, in wat voor wereld ze leven. Uh, daarom vind ik het belangrijk. Die, die, die censuur zou ik nooit uh, wettelijk uh, ik, ik, ik zou dat nooit willen toepassen. Echter ben ik het wel met je eens. ...dat deze randfiguren uh, met, met zo'n document echt kan mocht wel raken. Dat is, ja, maar niet zozeer van, het is, het is uits, uitsluiting op basis van iets waar je verder niet mee te maken hebt. Snap je? Het, is niet, het is niet mijn probleem wat andere mensen met elkaar uitvreten als ik uh, in een kerk ben. Uh, nee dat snap ik, maar daardoor uh, denk ik dat het op zich wel goed is dat de overheid hier een uh, probleem maakt, van maakt. Want uh, de geschiedenis uh, leert dat als uh, de ene subgroep van de bevolking een andere subgroep gaat haten, uh, dat dat een hele uh, onstabiele uh, samenleving teweeg brengt, op zijn minst. Ja, het is in de geschiedenis. Uh, ja. Tegenwoordig zit iedereen uiteindelijk gewoon toch weer op Tinder te kutten. Uh, <lacht> dus ik, daar maak ik me dan minder zorgen over in deze tijd. Ik ja. vind wel dat, dat, dat het de kant op moet van uh, oké, okay, wat er gezegd moet worden, moet maar gezegd worden. En we kunnen wel zelf onze conclusies trekken. In het andere ja. geval zou ik uh, een, een Wannabe Volksmanner zijn en dat ben ik gewoon niet. Ik uh, heb trouwens even het document even erbij gehaald. Um... Nou, dat... Het gaat trouwens niet alleen over homoseksuelen, ook over transgenders en uh, de ja. losse moraal. Het is een verklaring waarin staat van wat, uh, wat, wat, wat de, de ondertekenaars zien als de bijbelse seksualiteit. En dat komt eigenlijk in voor van de huwelijk is iets tussen man en vrouw en bedoeld om kindertjes te krijgen. En uh, goed, er uh, staat er dan verder bij van wat er dan niet is. Nou, dan uh, wordt uh, alles wat in hun ogen sodom en Gomorra is, uh, wordt dan uh, opgezond. En ik heb trouwens ook nog even de reacties van de, de christelijke kamerleden even erbij gehaald. Want de, ja, de SGP werd al genoemd, maar... Uh... Van de Staaij, van de SGP, die was zelf verrast dat zijn naam eronder stond. Hij wist wel dat hij per e-mail benaderd was met de vraag of hij het wilde ondertekenen. Hij zei toen, nou, ik wil nog even over nadenken. En dat hadden de opstellers al uh, kennelijk opgevat als, uh, oh, dan wilde hij het ondertekenen. Dus die hadden zijn naam eronder uh, gezet. De nummer 2 van de SGP, uh, ook kamerlid, uh, bisschop, die wilde het niet ondertekenen. Hij wilde eigenlijk eerst dat er nog flink over gestudeerd en uh, gepraat zou worden en dan... Uh, Misschien, als het dan brede draagvlak was, dat hij dan uh, het misschien zou willen ondertekenen. Zoiets van die strekken. En hij de, vond de tekst veroordelend overkomen, terwijl dat naar zijn inziens niet de bedoeling was. Zeker, van de Christenunie die. Stond er niet achter. Die, uh, die, die zag al dat dit uh, opschudding zou veroorzaken. En uh, hij zei ja, de dialoog tussen homo homoseksuelen en de kerk is niet van dit soort dingen gediend. En hij zag ook niet in hoe dit kon bijdragen. Dus, ja. Overigens komt het uit de Southern Baptist Church, uh, de oorsprong van dit document. Salomon Salom, had 700 vrouwen. Ja, precies. Dat is een van de grootste, grootste schrijvers uh, in de Bijbel, vind ik persoonlijk, hè, de dingen. Uh, die hier uh, uh, staan, dat is fantastisch. Uh, nou, het, het, het, dat lastige, het lastige van dit verhaal is, hè, ook met zo van is het wel of niet van de middeleeuwen, is uh, ook de vraag van uh, is dit ook het juiste uh, van deze tijd, zeg maar. Want ja, voor een deel vind ik ook in wezen, roepen, in wezen hebben ze altijd dit, de, uh, deze discussie al. Of dit, dit, dit standpunt al, zeg maar. Dus het is geen verrassing. Alleen omdat ze er weer een proflet uh, van maken... gooien ze het wel weer uh, in de grote groep, zeg maar. En daarvan kun je denk ik gewoon afvragen van... is dat gewoon elke keer weer nodig? Kun je gewoon niet zeggen van... SGP'ers kunnen nu gewoon niet accepteren dat de wereld nu gewoon een keer is zoals het is, zeg maar. Ja, het zou ook wat anders zijn als ze dit in, een, in hun eigen kerkje hadden uh, verspreid. Maar ze gooien, dit, eh, ze gooien dit in de kant, of weet ik voor wat. Nou, dan vind ik zeg maar de maatschappelijke kritiek uh, erop sowieso al uh, terecht. En uh, dat de overheid of het OM uh, gewoon kijkt van is dit wel of niet haatzaaien. Om de uh, onstabiele uh, samenleving uh, tegen te gaan. Uh, dat vind ik op zich een veilig idee. Waarom? Omdat de nazi's, want we komen straks ook bij de Godwin. <laughs> oh ja, naar de Godwin als geval. Kijk, uh, kijken, oh, hier heb je de Godwin jingle. Uh, de nazi's zijn ten eerste uh, uh, gekozen in, uh, in de Boenstaak. En uh, ten tweede, uh, ze hebben altijd een minderheid uh, gehad. En uh, dat zegt uh, zeg maar ook iets over van wat je in een democratie, wat we nu eenmaal zijn, misschien moet bewaken. Of ik denk zelfs wat je zeker moet bewaken. Ah, met de naties in die tijd was het gewoon het probleem dat al vrij snel, nadat de NSDAP gewoon die verkiezingen had gewonnen. En de uh, je mocht beginnen op basis van uh, terrorisme. We kennen het fenomeen toch, hè? dat wordt terrorisme uh, uh, geen één keer. Maar in aangevallen door die... een onzichtbare vijand, hè? Ja, de aangevallen door een onzichtbare vijand. Dus hier Peter act het oké. Ik denk niet dat, dit, uh, dat deze kwestie binnen dat, uh, binnen dat spectrum kan worden beschouwd. Want uh, je zit met de SGP en uh, uh, transgender uh, homoseksuele agenda. Nou, dat zie ik dus al na een jaartje of vijf keihard tegen elkaar uitgepolariseerd worden in iedere, iedere. Dit is voor mij just another one. Weet je, van nou hebben we dat Nashville document weer en dan straks is er weer iets gebeurd. En dan uh, met transgenders of homoseksuele en rechtsconservatieve. Uh, dus ik, ik denk niet dat die vergelijking uh, op dit moment opgaat omdat uh, de, de SGP nooit een, een body zal kunnen genereren die buitenstatelijk gaat. Want dat is uiteindelijk wat de nazi's hebben gedaan. Ze hebben de SS uh, in, in gang gezet. En dat was in principe een niet... De dat dat le le legerafdeling van de NSDAP was het hè? Niet van uh, het Duitse leger? Nee, maar ze hoorden in, in eerste instantie niet bij het Duitse leger. En uh, ze hoorden zelfs niet bij Duitsland. De mm. hele, de, de, die hele operatie is buitenstaatelijk gegaan. Mm -hmm. SS. Mm. En, uh, daarmee hebben ze natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen uit kunnen vreten. En dan ga ik eerder denken aan dingen als Blackwater. Nou, ik, moet, ik, ik bedoel, de dag dat het gebeurt, dat zou ik fantastisch vinden als. Van de staai, dus een, een enorme brigade, een beetje buitenstaatelijk... buitenwettelijke brigade kan oprichten, die over kan gaan tot vervolging van homoseksuelen, maar zover gaat het niet komen. Tenzij die misschien dus met, met IS gaat praten of zo. Uh -huh. Maar, uh, eh. Uh, uh, ja, Daniel, voordat ja. je zeg maar uh, uh... Voordat je zeg maar, er weer een beetje van terugkwam, toen zei je van, uh, dat misschien er ook een bepaald moment is uh, wat, wat het geschikt maakt om met zo'n Nashville-verklaring uh, te komen. En uh, dan denk ik zeg maar, weer even terug aan uh, wat ik van de laatste sinterklaas intocht uh, heb uh, gezien. Misschien wordt dit een even jaarlijks fenomeen hoor. dat we om het jaar weer even de homo's moeten beschermen. Maar ja. wat ik daar zag, dan denk ik, uh, zeg maar, uh, de mensen die zich tegen de kick-out Zwarte Piet uh, formeerden. Dat waren uh, hooligans. Dan denk ik dat je op zich niet zo heel ver van knoploegen en Nee, nee, dat zag er inderdaad niet al te best uit. Maar de ME moet ook wat te doen hebben in de toekomst. En uh, ja, uh, op een bepaalde manier zie je die dynamieken wel in werking. Maar ook deze, dat clubje voetbalsupporters en knopploegen. Ja, ja. En, ja, ja. En, ik, en ik heb de ME wel eens van dichtbij gezien. Het zijn gewoon hooligans met een uniform aan. Ja, en dat moet met elkaar knokken. Dat ja. moet met elkaar knokken. Bij Beverwijk vonden we het allemaal heel erg... Maar in, in bepaalde gekanaliseerde ge ge contraien kan het wel. En ja, misschien is daar wel een overheid voor, gewoon om dat een beetje in goede banen te leiden. Misschien moeten we hem daar eens voor gaan inzetten. Dus ergens snap ik je punt wel, uh, Henk. <laughs> ja, je, je hebt die overheid misschien wel nodig om dit te kanaliseren. Maar dan moet je het wel kanaliseren. Dan moet je het niet. Uh, uh, dan moet je niet sites uh, kiezen. En dat is wel wat een overheid te doen, moet doen. Je hoeft daar neutraal in te zijn. En in principe de wet te handhaven die daarin zit... en die voorziet er niet in het formeren van knopploegen... dus dat moet je dan ook weer aanpakken. Maar uh, we hebben Klaas en uh, Jurien ook nog... en die hebben ja, waarschijnlijk ook een mening. Hierover. Ja, ik denk dat het een is. Ja, is. Ja. Vooral de timing, heel, uh, heel strategisch. Uh, de btw gaat omhoog, uh, de uh, energiebelasting uh, gaat omhoog... Termijnbedragen worden aangepast. En we moeten het ergens anders over hebben. Ja. Dus dan denkt, uh, ja, ik weet niet of het letterlijk gevraagd is van, hé uh, hey, Van de Stij ga jij even wat uh, tekenen? Ja, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf al zei, dit soort documentjes heb je in de christelijke kringen continu. En uh, ze hebben gewoon even eentje in de, in de media gegooid. Zodat, uh, en dan weten ze gewoon hoe mensen daarover gaan, uh, daarop gaan reageren. Oh, ja, we, als, als wij libertariërs iets ondertekenen met elkaar, ja, dan zal niemand zich daar druk over maken. Tenzij ze iets nodig hebben uh -huh. dat mensen zich er druk over gaan maken. En dan in één keer, bam, kijk die gekke libertariërs eens, weet je wel. Ja. Dan krijgen we alle media-aandacht. Ja, want oh, ja, voor de homo's ja. verandert er niks. Die kunnen gewoon nog uit hun uh, kast komen. Behalve ja. voor die homers die dan door van de staai op de kast worden gejaagd. Ja, maar kijk, mensen, mensen die vinden het gewoon leuk om, om zich ergens boos over te maken, weet je wel. Mensen, ja, het klinkt hard, maar ik heb het idee dat mensen gewoon zich heel graag. dat ze het heel prettig vinden om zich gekwetst te voelen. Ik denk dat mensen zichzelf heel graag opwinden. Ja. Uh, Echter, uh, dit is de verkeerde manier. <lacht> <lacht> maar, maar, maar je hebt er wel ergens gelijk van. inderdaad, er komt weer zo'n golf op gang. En maatschappelijke discussie en... Nou en, en, uh... ah ja, het is mooi hoe die factoren zich iedere keer weer tegen elkaar uitspelen. Wat dat betreft leven we echt in een heel raar land. Weet je, het is niet extreem, maar er wordt heel extreem over gedacht. En in sommige situaties zoeken we het extreme op. Oud en nieuw, uh, Zwarte Piet. Uh, daar worden allemaal heel extreem... Voor, voor Nederland al hele extreme dingen gedaan. Uh, het valt echt mee. Maar... Ja, die tendens, dat maakt het voor mij wel interessant om er nog af en toe naar te blijven kijken. Van, oké, okay, wat is hier nog aan de hand? En dan, en, maar wat je ook weer krijgt is dus dat filmpje dat meneer van der Staaij, uh, hier sta mij bij, uh, staat te zingen, vetje vals. En hij probeert dan, dan meteen weer van, ja, er nou, was iemand die had het filmpje gemaakt van meneer van der Staaij in de kerk. En die uh, zat al meteen van, ik ga hier claims leggen, dit mag niet gebruikt worden. Ja, en dan voorziet de Nederlandse wet er helaas ook weer in... Dat je dus ironie mag bedrijven, dat je spot mag drijven. En dat parodie. er dus geen oudersrechtelijke claim op kan komen van de filmer. Dat degene die het heeft gemaakt een parodie voert. Ja, ja, dat is een beetje hoe het hier gaat. Ik vind het af en toe maar saai, maar het is wel. Ergens klopt het ook weer wel. Uh, zolang het maar in balans blijft, zeg maar. En soms dan zal het uh, uh, net met een sisser aflopen. Maar, nou ja, weet je, we leven gewoon met heel veel verschillen als mensen bij elkaar. En, en daarvoor is ook een beetje de kunst om elkaar de ruimte te geven. En je kunt gewoon zeggen van, als homo's niet meer in de kerk mogen komen, dan hebben ze nog steeds heel veel ruimte. Nou, dat is prima, ja, maar... Uh... Vruchzen mogen wel in een kerk komen hoor, dus ze zullen niet uitge uitgeschopt worden. Alleen oh. een huwelijk zal er waarschijnlijk nooit ingezegend. In, in die kerken dan niet in worden. Nee, andere, andere de kerken de wel de weer de wel, kerk... wel, maar... Kunnen, hoor. Ik bedoel, uh, dat is echt het probleem niet. Uh, kerken ja. lopen leeg, die mensen willen anderen, die willen zieltjes bekeren tot God. Dus waar ik ben in kerken gelopen en waar je het ook ziet gebeuren, is altijd geïnteresseerd om te kijken of ze een zieltje kunnen winnen voor hun case. Ja, en dan heb je inderdaad een tak van sport die zweert die dan de homoseksuele af. Nou. Ja. Niet groot hoor, dat is echt niet een grote tak van sport. Nee, maar goed, daarom zeg ik ook al, als er een, een homoseksuele calvinist is, ja, die is vrij om mijn eigen kerk te beginnen. Ja. Ja, maar uh, ja, ik had hier uh, aan gerelateerd, uh, had ik ook nog een heel klein berichtje, was uh, de National uh, Initiator. Het werd net al genoemd, hè, de PR van, uh, van de SCP, maar uh, dat gaat ongeveer zo, ongeveer zo aan toe. Uh, kerken zwegen bij nazi-ideologie, bij gender-ideologie gebeurt dat weer. Het <laughs> is gewoon, ja, yeah. meteen de godwinner keihard ingooien. Uh, ja. ja, en dat maakt het weer hypermodern. Uh, uh, ja. ja. Want het uh, transgenderverhaal verhaal is in uh, de Verenigde Staten een behoorlijk uh, uh, politiek item geweest. En ongeveer in dezelfde dynamiek als het immigratiedebat, met dezelfde hoeveelheid absurditeit erin. Ja. En het speelt zich in Verenigde Staten echt af van waar laten wij de transgenders plassen. Uh... Ja, Zoals het riool discrimineert niet. Het, gaat allemaal in hetzelfde, het komt allemaal in hetzelfde putje terecht. In sommige settings heb je voor uh, mannen en vrouwen... verschillend één... Nee, één toilet. Ja. Dus uh, of je er nou één hebt, twee of drie, uh, dat hoeft niet zo heel veel drama te zijn. Alleen dat Ik, wordt er nu wel van uh, gemaakt. Kijk, voor hoor dat een, uh, een toilettenfabrikant is dat natuurlijk goede business. Dus die zal deze discussie natuurlijk zullen nog meer voeren. Van Zo die toiletfabrikanten wel zijn die er dan achter zitten. Ik kan ja. geen enkele andere reden simpelweg logisch bedenken waarom die discussie zou moeten worden gevoerd. Ja. Van een, een, wil je van een wc is? Dat hij een beetje schoon is toch? Je doet je behoefte erop, Het is de het is uh, Dat Dat daar op, op het niveau van ja, gewoon... Uitwerpselen. En dus een discussie ja. over wordt gevoerd. Ja. Ik, ik, ik kan me als man ook wel voorstellen dat er een vrouwentoilet is. Bedoel, die die vrouw maken er echt een zooitje van, ja. Ja. Ja. Ja, We gaan, ja, we gaan verder, we gaan ja, verder, Daniel. Het moet een lange uitzending worden, anders. Doe het volgende onderwerp maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Hier wat het eigenlijk al over gehad. Nou, okay. uh, ja, oké. Oké, oké, Henk man, hoort erin. Die man, Ja, Die man die maakte wel een Godwin van, zeg maar. Eh, dus. <laughs> Nou, hier nog één keer de Godwin jingle. Ja, perfect. Het is toen de uh, nazi-ideologie zich opdrong, zwegende kerk. En uh, nu dringt de genderideologie zich op, een zwijgende kerk en weer. Uh, er is wel een verschil tussen nazi's en uh, transgenders, denk ik. Ja. En daar hebben wij het in deze uitzending al een keer eerder over gehad. Niet heel makkelijk overigens. Maar ik vind dat je best kunt stellen, met veel overtuiging, dat nazi's slecht zijn. Yeah. En van transgenders weet ik het niet zo. Dat moet je altijd maar een beetje per persoon zien. Nou, yeah. ik, mag ik hier nog een klein stapje verder in gaan? Kijk, genderideologie, of het nou transgender, pro-homoseksualiteit uh, um, of juist heel erg conservatief is. Ik kan dan genderideologie als gewoon genderideologie zien. Ja. En kerken zwijgen. En dat <laughs> ja. doen we altijd. En als ze, en als ze, dus, en als ze al iets met, met iets, iets zinnigs op de proppen menen te komen... dan is het een national document. Nou, ik, I suggest they're going to read the fucking Bible again... and again and again. En dan komen ze er misschien nog een keertje achter. Maar vermoei mij er niet mee. Dat is dan al mijn bottom line. Maar genderideologie is de basis van fascisme omdat het over interpersoonlijke verhoudingen gaat waar geen overheid mee te maken heeft. En het maakt niet linksom of rechtsom, maakt niet uit. Ja, maar dan komen we even bij Rita Donk. Ze is weer terug. Gewoon weg geweest. Kennen we haar nog? nog, nog? Uh, ja, ik ben niet links. Ik ben z niet Rita. Ik, <laughs> <laughs> ik ben recht door zee, zei ik. Oké okay. oh, okay, Johan, dat is een shameless oh. Ik ben recht door zee. Seamus <laughs> ja, ja, ja. Hillard, knip hem er maar in uh, ik heb er een liedje over gemaakt ooit over Rita Verdonk en het WK voetbal van 2006 dat heette was Kalu maar meegegaan Rita Verdonk was toen minister en gaf Kalu geen uh, vervroegd uh, staatsburgerschap maar Ayaan Hirshiali wel dat was Rita Verdonk toen en die kun je nu even pluggen dan weten we de mensen ook weer wie Rita Verdonk is en dan heb je ook nog een liedje in je uitzending Nee, goed, ja, dan gaan we nu even luisteren naar een liedje dat, uh, ja, dat Daniel ooit gemaakt heeft over Dieter Verdonk. Over, uh, over Rita Verdonk. Maar uh, ze gaat dan uh, een bepaalde groep mensen beschermen. Hè? Daar begint meestal ellende mee, hè? <laughs> uh, uh, Ja. Nou ja, Rita Verdonk, dat vind ik ook weer grappig. En die gedachte heb ik net. Uh, ze hapt een politieke partij, heette uh, Trots op Nederland. Ja, ja. Het is verder niks geworden, maar... Het is verder niks geworden. Uh, Trots op Nederland. Maar als je het gewoon goed luistert, dan zijn ze helemaal niet Trots op Nederland. Eigenlijk vinden ze... Uh, ja, uh, Nederland vrij kut uh, eigenlijk. Dat er wat verbeterpuntjes nodig. Ja, nou, ja, ik denk uh, ja, als ze uh, uh, niks geleerd heeft in die tijd en die kans uh, is aanwezig, dan, uh, ja, dan, ik, ik, dan denk ik dat je als zorgprofessional je, je vraagtekens bij uh, Rita's verdonk hulp uh, kunt uh, stellen. Dus wat ja. ze voorstelt, is uh, om de regeldruk tegen te gaan. Nou is het met regeldruk uh, natuurlijk zo, dat is er niet uh, vanzelf gekomen. Het is wel een enorm probleem, dat uh, lijkt me duidelijk. Maar als het zo makkelijk was om al die regels uh, weg te krijgen, dan was het al dan gebeurd. Nou, yeah. mm. ah, dat straf ik me af. Maar ja, kijk, mensen... Kijk, mensen... Het idee van anarchismevrijheid vrijheid is dat mensen uiteindelijk altijd voor hun eigen persoonlijke vrijheid gaan. En die voorop stellen. En als je dat allemaal op een hoop gooit, dan gaan mensen ingewikkeld lopen doen. Dan krijg je dus bureaucratische systemen van, regelgeving. Nou, ik denk dat zo'n teefels Rita op zich nog wel eens uh, redelijke resultaten zou kunnen halen. In het terug van die regeldrang in de zorg. Maar... Misschien is, een or, misschien is een organisatie uh, niet echt uh, de plek om voor de individuele vrijheid uh, te gaan. Nee, ja, daar heb ik het niet over. Ik heb het over ja, dat. Je ja, gebruikt taf... het woord individuele vrijheid. Toch? Ja. Ja. Ja. Dus ik zeg van de mens heeft een drang naar individuele vrijheid. In nee. Ja. Het zit er ja. gewoon in. Nou, dan ja. moeten, ze, ze, moeten ze dus allerlei collectieven gaan vormen om shit met elkaar te regelen. En vervolgens krijg je dus ingewikkelde systemen, omdat iedereen uiteindelijk zijn eigen uitzonderingspositie nog wel ergens wil hebben. Uh, iedere bevolkingsgroep, zullen we maar zeggen. Uh, <laughs> en de lepra die zitten geloof ik niet meer in het basispakket in Nederland. En dat scheelt, maar het blijft een kwestie van als er iemand moet zijn die dan vervolgens zegt van uh, we gaan de boel even wat simpeler maken, want dat scheelt fucking geld. Ja, ik weet niet. Ik denk dat Rita nog wel kan. Ja? Ik ga, ga over Rita. Ja. Okay. Het wordt niet leuk, maar dat weten we. We gaan meer betalen en we krijgen steeds minder. Maar dat ja. is een ander dingetje. Dat is niet de schuld van Rita. Maar Rita gaat er wel voor zorgen dat het voor mensen gewoon weer wat makkelijker wordt. Uh, en ja, dat ze ook. misschien ook, ook die shit weer gewoon wat beter in hun face krijgen. Ik ben wel voor. Laat uh, Rita de regel uh, ja. Er is één zin in het artikel uh, dat, uh, dat gaat zo uh, over Rita Verdonk. Het uitgangspunt is niet geen regels, maar uh, noodzakelijke regels. En dat vind ik wel hoopgevend. En dan zegt ze ook nog, ik merk dat dat ook de behoefte is bij gemeenten. Want, daardoor, want waardoor zijn er zoveel regels? Dat is natuurlijk omdat elke, elke situatie moet worden afgedekt. Hè? Ja, ja, ook, ja, maar dit heeft ook te maken met het feit dat die, die, die wetmaatschappelijke, de, de WMO, die ja. Ja, dat, dat, die, dat die zorgtaak naar die gemeente is gegaan. Ze hebben gewoon weer eentje nodig die het proces een beetje gaat gladslijten. Want die gemeenten zijn allemaal ja. op hun eigen houtje gaan kloten. En die zijn inderdaad met kerst is uh, HRM uh, achter elkaar aan aan het giechelen enzovoort uit de kerstbol. You know, ja. they're human systems. Uh, dus nou hebben ze dus weer zo'n idioot nodig. Die uh, enige processen. Die wat processen gelijk gaat trekken. Uh, ja. Maar even als, hele, als buitenstaander mag kijken. En zo van: oké, okay, ik snap het wel. Dan moet je zo eentje hebben. Uh, ja. Dat, ja, het dat, is ook dat, gewoon dat is, kijken. Ja. Het is ook gewoon kijken van. En, en dat is heel uh, bedrijfstechnisch. Gewoon. En dan kijk je echt naar processen. Van uh, wat is. Uh, uh, wat kost het uh, meeste of minste tijd? En hoeveel geld zet je daar uh, tegenover? Hoeveel geld kost het uh, alles invullen van uh, alle documenten bijvoorbeeld? En hoeveel uh, bespaar je ermee? En hoeveel zou je ermee besparen als je die documenten niet in hoeft te vullen? Hè? En dat je gewoon meer op uh, basis van uh, vertrouwen uh, daar uh, mee kunt uh, zijn. want uh, uh, laten we ervan uitgaan... dat uh, zeker... Uh, zorgorganisaties... vanuit uh, de overheid... zeg maar... dat die uh, zelf niet de prikkel hebben... om uh, te schoenen. Nee, Als ik dan Lovely Rita wat mee mag geven... is dat inderdaad in de mens... een, in, in, een innate drive is... van individuele vrijheid... maar ook ja. nog een, een bepaalde noodzaak... om die van anderen dan ook te respecteren... aangezien je anders geen meter vooruit komt... in het leven... Uh, nou ja, en dat, daar zou zorg, juist zorg, zou zich daar heel goed voor lenen, denk ik. Maar ik denk niet dat het zover zal komen. Ik denk niet dat Rita zover komt. Nee, als ze een paar uh, regels eruit weet te pakken, heeft... Uh, Rita... Rita haalt pees wezenboel wel doorheen, maar verder het, het. Het, het zal geen, uh, geen wonderen opleveren. Nee, maar elke, ja. regel, uh, elke regel die ze weet te pakken, is al één eraf. En misschien is dat ook het speelveld waarin je kunt bewegen. Ja. Was, uh, was Nederland een, misschien een minder, want Rita is toch heel trots. Ik denk misschien als zij ooit uh, de voorvrouw van de VVD was geworden. En de, ik vond Rutte toen eigenlijk, en had nog steeds een beetje zo'n ja zo'n iemand zonder trots. Iemand die met alle liefde alles uh, corrumpeert. Dus was Nederland dan beter afgeweest als Rita verdonk. Want ooit was ze zeg maar, het was zeg maar Rita of Rutte. En het was bijna alsof, ik weet niet hoor, misschien was het interne lang besloten zaak, maar het leek een beetje alsof het een 50-50 strijd was. En als je ja. ja nu stelt ze niks voor. Ik weet ook niet waarom we het erover hebben. Maar, ze heeft al een paar keer toen ze nog meer krediet had, heeft ze iets geprobeerd. Nou, en dan uh, ja, werd het uh, te groot van de Piratenpartij. Dus ik snap niet waarom we, ja, we kunnen al die overieten hebben, maar ik denk haar moment was dat ze, ja, dat zat Rutte van de troon te stoten. Op een of andere manier heb je altijd dat die, die, die niets nutten, die zeg maar wel in dat wereldje omhoog komen, maar die niet... Die zijn zeg maar niet zo bedrijf, een beetje slap ogen. Die overleven dan. Maar die gaan vervolgens, ja, omdat ze zo slap zijn... gaan ze ook gewoon alles makkelijk in de uitverkoop doen. Dus, ik weet het niet hoor. Maar ik dacht misschien als Nederland Rita had gehad bij de VVD... hadden we een heel ander land gehad. Maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk hadden we precies hetzelfde land gehad. Maar... Laten we hopen dat ze dan een dementerende oma heeft of zo. Dat ze het ook nog gewoon een keer in haar feest gaat krijgen. Wat de zorg. Ja, maar ik, ik denk dat Rita's moment was toen... Als Rita iets had willen doen, had ze voorvrouw van de VVD moeten worden. En daarna, ja, alle mensen die iets met haar willen doen... die hebben al lang hun kruid verschoten. Dus ik denk dat het nu gewoon voorbij is. maakt niet uit wat ze doet. En uh, ja, het, is, uh, het hangt van de komkommer tijdniveau af. Laten we laten met we haar horen, op het feit dat Rita verdonk uh, in, uh, tot inkeer is gekomen. Dat politieke shitspel heeft gezien en gewoon denkt van weet je wat... Volgens mij kan die zorg beter. Ja, maar maakt het uit. Gaat ze, ik denk niet dat ze iets gaat veranderen. Zij haakt in, ze probeert weer relevant te worden, zo zie ik het. Dat zijn die mensen al vaak, die hebben geproefd... en nu willen ze weer terug naar die wereld. En uh, ja, kijk, daaruit daar, daar blijkt dat die, die mensen hebben geen principes hebben... want ze komen niet met een consequente boodschap... het is steeds weer wat anders... En uh, dat, dat zie je wel bij meer van die mensen. Soms heeft het wel een beetje raakvlak. Maar ze roepen maar alles wat ze willen om in die aandacht te komen. En uh, ja, in zekere zin uh, houden mensen er ook van. Ik denk dat heel veel uh, ja, mediamakers... Ja, die zitten ook elke dag weer om tafel van wat moeten we nu... en die krant moet vol, want dat bestaat nog steeds zo'n ding als een krant. Mm. Die website moet vol, uh, Dat talkprogramma moet vol. En die mensen likken hun vingers af. Als Rita weer wat gaat doen, nou, we hebben oh, we hebben één item gevuld... Rita doet weer een zucht of een scheet. <nog gaf joh referees> Laten we eens even kijken wat ze al die tijd gedaan heeft. Want sinds 2010 had ze de politiek de rug toegekeerd. Fred Teve had nog een uitnodiging gedaan van ja? oh je mag weer terugkomen naar de VVD hoor als je dat wil. Teve wilt. is de buschauffeur Teve. Ja, ja, ja maar dat heb je toen <laughs> afgeslagen. Het okay. dus was de politiek zat en toen uh, ging ze zich richten op, um, op haar eigen adviesbureau dat heet Rita wow. Verdonk PV. En in ja. 2012, was, dat was nog niet genoeg, toen begon ze ook nog uh, cv-monitor, een okay. bedrijf dat uh, gegevens van sollicitanten controleert. Wauw. In 2016 uh, wow. trad ze toe tot de raad van advies van internetbedrijf White Canvas. Ik weet niet of je het van gehoord hebt. Nooit. Oké, okay, nou ja, goed, zij zit in de raad van advies. En uh, ja, goed, nou uh, dit dingetje. Maar goed, ja, ik denk dat we Tante Tina nu wel gehad hebben. Ja, yeah. yeah, dan gaan we nog even verder kijken wat we hadden. is hier een filosoof die vindt dat je politieke partijen moet kunnen verbieden. Ja, ik vind ook dat je filosoof moet kunnen verbieden. <lacht> <lacht> yes. Yes. Yeah. Maar is dit, is dit een filosoof met een stoel ergens bij een of ander instituut? Yeah. Dat zou je, filosoof zou je zeker zien. Maar hij is verbonden aan de uh, rechtsfaciliteit van de universiteit Leiden. Fachtheid. Fachtheid. Uh, ja. ja ik ben zo... Uh, dus tijd Leiden, ja. Ja, dus uh, Ja. ja. Uh, uit uh, 87 is hij. Dus dan is hij hoe oud? 32. Ja, ja ik, ik weet niet. Gaat dit filosofische wonder nu een soort gedachtenlijn trekken, waarbij hij uitkomt op het punt van en dan gebeurt dit. Maar dit is dan iets wat dat al niet mag, wat al illegaal is... wat al bestreden kan worden en verboden en bestraft. Want daar, daar komen die mensen heel vaak op uit. Dan, dan iets wat ze willen verbieden, dat is dan een onderdeel... een radertje in een netwerk dat tot een bepaald iets leidt... maar dat iets is al niet toegestaan. Dus dit zijn heel vaak van die overbodige mensen... die graag het uh, ja het, de machinerie uh, vol met zand willen gooien. En dan moeten ze in plaats van... Mensen die dingen doen die echt verboden moeten worden aanpakken. Moeten we alle de gedachtepolitie loslaten op elk individu. Ja, ik denk dat je wat, wat eerder gezegd was. Dat het krantenvulling is. Want ik zit nou ja. te scrollen door het artikel. En ik begin al een beetje RSI te krijgen aan ja, mijn Maar dit je... is een hele lange loptekst. Maar heel veel, heel veel denkgangen komen daarop neer. Die, dan dan formuleren ze een proefballon. En die proefballon die knapt. En wat erin zit is iets dat is al verboden. maar toch hebben ze een, een, denken ze een argument te hebben om flink even alles uh, in de waard te schoppen. Ja. leven voor mensen duurder te maken. Uh, de, de mogelijkheid om jezelf te zijn te beperken. En dat, want ja, want we moeten ergens bang voor zijn. Zodra, zolang iemand zegt iets moet verboden worden, we moeten ergens bang voor zijn. Dan weet ik al, al mijn geld en mijn vrijheid gaat eraan. Kijk, ja. dus, uh, ik... Ook met milieu of met vluchteling of terrorisme. Degene die mij bang probeert te maken is vaak het probleem en niet iets anders. Ja, nou, I, I, uh, uh, nee, ik, ik, ik uh, kan het artikel niet lezen, want dan moet je een profiel aanmaken en het zin aan. Probeer het toch. Ja, maar um, wat hij in ieder geval aanhaalt is uh, Victor uh, Orban. Dat is ook. Uh, nee, ja. Victor Orban is Hongarije. Oh nee, dat zie ik je niet, klaar. Wie zit het in Bulgarije? Proces uh, tegen Vlaams Blok. Uh, en uh, nog een brief van Rutte over uh, Rutte. Wat mij dan weer is ontgaan. Maar dat is wel vaak zo met uh, dit soort. Uh, Soven, dat ze alles op één hoop uh, gooien, zeg maar. Heb je een aantal incidenten in de uh, samenleving gehad. En dan uh, komt er dan zo'n vraag. Beleeft de democratie zoals wij die kennen een fundamentele crisis? Wordt ze met de ondergang bedreigd? En, en dat is zeg maar wel echt het gebiedje waarin de hedendaagse filosoof uh, zich graag begeeft. Uh, als je verbonden bent aan een universiteit. Ik weet niet uh, of je... Als je verbonden bent aan een universiteit... Of zo, of je dan... Want ik, ik ben zelf geen wetenschapper. Uh, maar ik weet dat als je een ander soort wetenschapper bent... Dan moet je ook elke keer shit publiceren. Ja. Ik weet niet of het uh, deze drama is. Dat nou, die mensen worden gewoon ook aan target schouwen... Voor publicaties. En uh, soms uh, zie je daar wat van terug in de krant. Ja. In dit geval is het een hele... Ah, eigenlijk een hele, een hele oude opvatting moet je politieke partijen kunnen verbieden. Ja, dat, en, en daarmee kom je eigenlijk weer terug. Dat is ook een godwinnetje, kom maar weer met de jingle. Uh, kom je weer ja, terug bij, ik... bij die nazi-partij, uh, de NSDAP. Wat geen nazi was, maar gewoon een politieke partij. Waar die uh, mafklapper, de Führer, uh, dan uh, de lijsttrekker van was. Er was een lijst van Duitsers die het uh, Duits nationalisme aanhingen. Waar er zich niet zo heel veel mis mee was. Echter, moet je die politieke partij verbieden? Nee, je moet buiten statelijke organisaties verbieden. Uh, zoals anarchisten en zo? Echte anarchisten zullen, zullen zich dus nooit binden in de letter. binnen een organisatie. Omdat uh. het gewoon goed zit. In het andere geval ben je geen anarchist. Nee, maar goed, als ze, stel anarchisten zich gaan organiseren. Bijvoorbeeld ze richten een, een praatgroepje op. Waarbinnen waar binnen geen hiërarchie is. Dan heb je gewoon een georganiseerd groepje anarchisten die buitenstatelijk zijn. Ja, ja toch? Uh, ja, voor, uh, zeg maar, hè, volgens hetzelfde termijn als uh, de NSDAP. Die uh, streefde naar... Uh, ...het uh, omverwerpen van het democratisch proces... ...zou je net zo goed kunnen zeggen dat uh, uh, de LP... Uh, uh... Dat is een goed voorbeeld. Ja. Ik vind dat het, het doel om het democratisch proces te beëindigen... ...hoeft op zich niet slecht te zijn. Want als je zou zeggen dat, dat, dat je dat nooit als doelstelling mag hebben als partij... ...dan zet je jezelf eigenlijk in een soort ijstijd waarbij je... Uh, de conclusie onderschrijft dat democratie het ultieme is. Dat er dus geen enkele suggestie om dat te beëindigen uh, terecht of goed zou kunnen zijn. En dat is gewoon niet waar. Ik, Ik weet vrij zeker dat democratie, zoals wij die nu kennen met representatieve democratie, niet de allerbeste oplossing is. Dus maar ja. aan de andere kant mensen die zich organiseren, want volgens mij ging Hitler ook best wel uh, ja, met groepjes mensen om die gewoon dingen deden die je kon verbieden. Of hij hem, en hij is toch ook opgepakt geweest? Ja, hij heeft dingen gedaan die hij niet mochten. En daarvoor is hij is gezet opgepakt. Ja. En dus je kan beter kijken van waar is het misgegaan? Waar is het moment geweest dat hij iets deed wat al illegaal was? Wat dus al verboden was? Waarom is hij daardoor niet in zijn loopbaan uh, tot val gekomen? Nou, dat was bij en daar, dat is veel interessant om naar te kijken. Dan van ja, we gaan partijen verbieden. Want dat is... Dat ja. was bij de putsch, bij de uh, zeg maar. Dus dat was gewoon een koeppoging. naar aanleiding. dat was het. Uh, puntje, ja. En uh, uiteindelijk, toen hij aan de macht was, uh, eigenlijk gewoon de noodtoestand uh, uit uh, Ja, ja. dat is wel een heel belangrijk punt, die noodtoestand. Waardoor de je, noodtoestand verbieden. <laughs> ik, ik denk dat je daar, ja, daar, daar, daar, daar moet je in ieder geval van af, want dat geeft... Een, een, een auto. Hè, dat, het is de ultieme macht, hè? Mensen die lust hebben aan, aan macht. Kijk, die Macron in Frankrijk. Ja, bestand, goed voorbeeld. Een ja. Noodtoestand. Het, hè, voor, voor, voor ijdele mannetjes die. Uh, nou, die, die, die, die, die macht en repressie willen, is dat natuurlijk natuur iets ultiems. Ik vind dat wij dit moeten publiceren: het verbieden van een noodtoestand. Ja. Nou, dat, is ja, ja, ik vind dat vind ik veel interessante artikel en mogelijkheid om partij te verbieden. Ja. De, de. ja, maar hier kun je inderdaad een filosofische grondslag op loslaten. Zo van de, de noodtoestand, uh, uh, op, op dat moment mag alles. Uh, de wettelijke noodtoestand is gewoon een staat van oorlog waarin jou, al jouw bezittingen kunnen worden geconfiskeerd. Je huis, je kunnen overal naartoe worden gebracht. Uh, okay. en dat is inderdaad de noodtoestand. en ik geloof dat Frankrijk, want uh, ik kwam ooit de Franse DJ tegen, dat was wel grappig. En ik vroeg haar zo van, uh, goh, wat is het in jouw land dan? Want volgens mij leven jullie al twee jaar onder permanente noodtoestand. Maar ik geloof niet dat deze mevrouw er iets van door had. Dus het valt ook wel weer mee, zeg maar. Het is ook weer iets symbolisch of zo. Er, er wordt nog niet mee gedaan waarvan wij weten wat er mee gedaan kan worden. En dat is een goed concept om de noodtoestand te verbieden. Ja, in, in, de, in de Verenigde Staten uh, leven ze ook uh, eigenlijk al uh, in... In permanente noodtoestand. En je hebt verschillende soorten. Hè? Dus je hebt zeg maar. Uh, als er uh, zo'n orkaan is geweest. Dan kan de president uh, de noodtoestand over een aantal staten uh, uh, afroepen. De schade is dan eigenlijk nog groter dan de orkaan zelf dus Toen met uh, Katrina was dat toch zo? Die uh, rovende en plunderende politieagent. Ja. Oh. <laughs> uh, ja. Nou. Uh, ja, de, dat, uh, ja, nou, dat, ja, in ieder geval wat er daar gebeurt, uh, je zegt in, uh, dat, dat stelt in ieder geval het beeld van de Verenigde Staten als, als uh, grootste democratie. <laughs> dat, dat, uh, ja, dat beeld dat moet even worden bijgesteld, uh, zeg maar. Mm. Uh, in, uh, nou ja, ook om verschillende andere, andere uh, redenen. En het maakt natuurlijk ook nog uit wie uh, de noodtoestand uh, uitroept. Dus bij sommige mensen kun je het op de klompen uh, aanvoelen. Dus als Mark Rutte een noodtoestand uitroept, dan slaap ik geen uh, nacht er minder om, zeg maar. Hè? En als uh, Geert Wilders dat doet, dan word ik wat onrustiger, want die weet gewoon niet wat je met een noodtoestand zou moeten doen. Die weet dat gewoon niet. Ja. Yes. Nog trouwens over die, wat je net zei, over uh, hoe het, uh, over anarchisten die het de democratische proces willen fukken. Uh, dat is een paar keer gebeurd hè. En uh, een van de bekendste voorbeelden is uh, de volgende persoon uh, op de lijst van een uh, politieke partij stond. Dat was namelijk Cornelis, oftewel Nelis de Gelder. Beter bekend als zwerver, had je me maar. Die is, uh, ja, ooit met, uh, heeft ooit meegedaan met de Amsterdamse verkiezingen. Dat was een of andere dronken zwerver. Uh, dat was een groep um, anarchisten. Die hadden de, Ra de rapaille partij opgericht in Rapalje. 1921. Ja. Ja. En die deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. En het doel was eigenlijk om aan te tonen dat democratie een totale onzin is. Dus en daarom hadden ze zeg maar als lijsttrekker gewoon een bekende, uh, zwerver die altijd dronken was, alles op de lijst gegooid. En die kreeg behoorlijk veel stemmen. En to toen de gemeenteraad erachter kwam van, oh jee, die man die zou het nog eens een ke keertje kunnen gaan worden, <laughs> toen hebben ze hem opgepakt wegens openbare dronkenschap. <laughs> in, welke tijd, in welke tijd? In welke tijd ik... uh, 1921. 1921. Daarna gaan we. Dat schijnt er ook zo. En ik weet zijn naam niet meer. Maar die heeft in San Francisco gelopen. Met een uh. stok en een hondje. En er zijn 50.000 man op zijn begrafenis gekomen. Hij heeft zichzelf, de emper, hij heeft zichzelf ooit de, de Emperor oh. of the United ja, States. Keizer. Ja, keizer. Ja, ja. Keizer van Californië, geloof ik. Nee, echt de, de, de, de, de, de keizer van de Verenigde Staten, geloof ik. Ah, oké. Okay. Ja, ja het, echt, uh, hij heeft die titel geclaimd omdat hij gewoon wist dat hij er nooit zou komen. En ja, dat was ook gewoon een zwerver, weet je. En iedereen respecteerde hem omdat ja, hij wist gewoon. Hij liet zien van: ik snap hoe dit systeem werkt. Ik heb, ik, heb, ik heb hier een naampje gevonden die gewoon niet van toepassing is hier. Dus ja, ik mag hem ja. nemen en ik ga er even mijn dingetje mee doen. En dat is, heel, uh, dat is heel grappig, hoe die dingen werken. Maar en... ja, de initiatiefnemers van die partij waren was een groep anarchistische bootwerkers. Ze stonden zelf bekend onder de naam de Vrije Socialistische Groep. Uh, die hadden die partij opgericht als, als een soort tegenreactie op de stemplicht die je toen had. Uh, leden van deze beweging die waren al een keertje ja, gearresteerd. omdat ze weigerden mee te doen met uh, het stemritueel of kregen boetes opgelegd en toen hadden ze het besloten om dan de democratie maar belachelijk te maken. En dat deed ze dan door deze partij op te richten en dan dronken zwerver op nummer 1 te zetten. En nou, ook was er waar ze waren in andere steden, had je gelijksoortige initiatieven. In wezen, in wezen is elk systeem wel tot uh, absurdistische proporties uh, te dwingen. Dat is ja, het niet. Er ja. zijn er als nog wel meer pogingen bekend hoor, maar uh, ik zat even bij deze laten. Uh, uh, ja, Johan Flemings met zijn feestpartij, uh, wat was het? Ik heb het idee dat deze band, Flemings het gewoon ook serieus meent. <laughs> wat, echt. wat was het? Gratis bier voor iedereen? <laughs> ja, ja, de feestpartij. Ja, ah. ja God, die doet gewoon voor de aandacht, denk ik. Ja, uh, ja maar... Uh, die, kom, weet dat dat het, die weet gewoon dat het toch niet, niet gaat worden, dus... Uh... Nee, maar aandacht is natuurlijk ook een grote menselijke drijfsfeer. Ja, dus uh, ja, dat valt heel moeilijk buiten elke systeem uit te sluiten, denk ik. Ah, het is ook nog zo dat er werkelijke anarchistische uh, samenlevingen zijn ontstaan. Zowel in Amerika als in Spanje als in Rusland. En dat is gewoon gewelddadig uitgeroeid. In, in Spanje was het zelfs nog zo dat het gedurende de burgeroorlog... dat de communisten en de fascisten even gezamenlijk ten strijde trokken om dat uit te roeien. En ja, dat is gewoon... Uh, er zijn goede dingen over geschreven, weet je. Ik bedoel, het is een gedachtegoed ook, het anarchisme. en Het is misschien meteen van toepassing. Maar het is wel leuk om inderdaad een, een creatief tegenwicht op zo'n systeem te bieden... Daar, zo heb ik het ook gezien. Zo van, ja, anarchistisch, antisystematisch. Het ja, gaat niet aan. Dus, het ja, dus is in zekere zin uh, ook gewoon gezond om elk systeem uh, uit te testen. Hè? In het liefst... Er is ook een beter systeem van. Maar ja, zijn ja. we ons eigen concentratiekampje aan het bouwen nu? Of kan er ook een systeem met meer vrijheid en openheid ontstaan? Dat is een beetje de kwestie. Dus of de democratie doodgaat? Ah, dat denk ik niet. Ik denk dat het zich aan het hervormen is. En het ja. komt wel bovendrijven. Maar ja, goed. Fascisten spelen het spelletje op de emotionele tendens, op de ideologische tendens. Uh, of nou religieuze zijn of uh, statistische fascisten. Zij spelen het op de mind. En ja, whoever controls the mind, controls the masses, weet je. Uh, en die mensen zijn daar fucking goed in. Nou ja. Dan is het uh, ook weer in 2018, maar ook in 1999 en ook in 1940 is het weer de vraag van. <laughs> Hoe kom je van die bullshit af? Dat is voor mij de anarchistische gedachte. Uh, er zit sowieso altijd... Uh, een golfbeweging in. Hè? Dus... Uh, waardoor ontstaan bijvoorbeeld... stromingen in bepaalde uh, tijden. Weet je wel. Het ene is ook weer een reactie... op het andere. Hè? En ja. uh, net, net als in de... Net als in de uh, met die kerken... weet je wel. Zou je gewoon kunnen zeggen van... nou. Regel, leef regel 1, wees geen lul. Weet je wel? En uh, regel 2, als het kan, wees dan een beetje lief voor elkaar. En de rest van het boek kun je schrappen. Maar nee, weet je wel, op een gegeven moment moet je dan echt om, nou ja, wat was het, om, om zoiets stoms als van: of de, sl of de slang wel of niet kon praten en zo. Moet je dan weer een compleet eigen kerk uh, formeren, weet je wel. Wat dan volgens mij niet alleen, uh, uh, zeg maar, fundamenteel is. Maar ook een beetje ego, weet je. Ja, dat, gewoon, ja uh, dat is waar ik denk dat, uh, en dat is wel grappig... want ik zag je wat over Jordan Peterson uh, publiceren recentelijk. Ja. Ik, dat uh, Jordan Peterson dat goed heeft gezien. Dat hij ziet zo van, het zijn allemaal domme hierarchies, keys, weet je. 100. Je plant je vlaggetje, je gaat er een ja. beetje op dansen, en dan komen wat mensen kijken naar wat je aan het doen bent. Um, dat, uh, dat, dat had uh, meneer goed gezien, Dominus is. En ik denk dat iedere keer dat iemand weer zegt van, van de slang wil niet praten, dus ik ga nu mijn kerkje stichten, dat hij zo'n zo move maakt. Hij wil gewoon on top of zo'n food chain zijn. En dat maakt de dingen ingewikkeld, en anarchisme is simpeler. Als anarchist hoef ik niet om top of the food chain te zitten. Uh, whatever, comes en goes, kan en goes, weet je. Het zou nog wel eens als leven kunnen worden gezien. Nou, uiteindelijk, uh, hè, wat is zeg maar het uh, lijden van uh, de mens onder het systeem? Eén, is, uh, nou ja, wordt je nog een beetje als levend gezien. Want nou, het systeem is vrij hard en uh, onverzettelijk. Dus uh, geef een mens een beetje de ruimte, weet je wel. En twee, uh, kan een systeem ook met de menselijke maat uh, meten. Nou, dat vindt het systeem ook heel moeilijk. Weet je wel, Zo, uh, dat mensen emoties hebben op bepaalde tijden en dat soort dingen, weet je wel. Nee, het systeem zegt, uh, nee, je moet nu gelijk veranderen. Want anders zijn de rapen gaar, weet je wel. Ja, ik denk dat dit het feit is dat de generatie waar we over spreken. die allemaal gingen echt scheiden. op een gegeven moment die computer ontdekte. maar veel te laat. en dat helemaal niet in hun, in hun ontwikkeling hebben kunnen opnemen. Zeg maar. Ze zijn er als kind niet mee geconfronteerd. Dus het enige waar zij, het, waar zij de computer voor kunnen zien. is een uh, middel om processen te controleren. Zij zijn nooit op zoek geweest in een computer. Naar van wat je er mee kan op een creatieve manier. Want daar waren ze gewoon simpelweg te laat voor. Mm -hmm. En met dat tuig heb je nu te maken. Die mensen hebben een proces, die richten een systeem in waarin de processen worden gecontroleerd met de computer. Want dat is makkelijker. En ze gaan geld geven. Dus er komen allemaal ventjes die, die goed met die computer zijn, die gaan zeggen van oké, okay, dan, dan, dan regel ik dit voor. Je. Wat wil je weten? Wat wil je? Ik, ik kan al die data wel minen. Want het is slechts een proces voor mij. Het enige wat ik zie is parameters. Dat is de jeugd die met computers opvoert. Die, die zien ook parameters. Die zien gebeuren van wat, waar, hoe lopen deze informatiestromen. Nou, dan gaat vervolgens uh, degene die gezeteld is op een positie, gaat lopen roepen: ik wil deze en deze data hebben, want ik wil mijn proces controleren. Dus, nou, ja. Ja, nee, dan gaat dat gaat, uh, gaat werken. Want die krijgt zijn geld en zijn promotie en zijn dingetje, en zijn gezinnetje, en zijn huis en zijn huwelijk. Hè? Eh? Ik denk, dat, uh, ik denk dat de deugd uh, ook uh, heel anders tegen de democratie uh, aankijkt dan, um, laten we zeggen, mensen die 30 jaar ervoor uh, groot zijn geworden. En ik vermoed dat er nu ook wel een, een, een klimaat uh, is ontstaan waar de democratie heel kritisch wordt uh, bekeken. En er is op zich niks mis om uh, dingen kritisch te bekijken, maar op het moment dat het heel emotioneel wordt, dus of mensen worden bang, of mensen worden boos, of kritisch, dan dan willen nog we wel eens een bepaalde kant uitschieten, weet je wel? En ik merk bijvoorbeeld dat er een hele grote teleurstelling is naar uh, in de Nederlandse politiek bijvoorbeeld naar de periode uh, waarin het socialisme uh, op de voorgrond stond. Uh, uh, mensen uh, uh, een vangnet uh, geven. Uh, uh, een stukje uh, nivellering. Broach, en, en op wat sociale uh, rechten en op arbeidsvlakken uh, dingen wat uh, masseren. Voor een, een, een, een meer welzijn, zeg maar. Dat was het streven. Mm. Nou, dat is uh, we hebben een zorg, de verzorgingstaat hebben we zien opkomen en we maken nu de afbraak mee, eigenlijk. Ja. En... Naar, naar, naar het uh, Anglo-Saxisch model. Ja. Uh, dat zijn twee business-modellen. Je hebt het Anglo-Saxisch model en het Rijnland-model. Het is een Duitse het Rijnland, is uh, meer gericht op de organisatie, dus heel ja. fascistisch kennelijk of zo. Want het Anglo-Saxische model is er eentje van uh, Red Race, en nou, die heb ik gezien. Ik heb gezien, ik, uh, ik heb vier jaar met je in de participatiesamenleving gelopen. Ja. Uh, plekken geweest waar geparticipeerd werd, waar allerlei mensen werden ge geprobeerd, uh, die werden geactiveerd. You know. Ja. Ik, en ik zat daarbij en ik denk van deze mensen worden met een grote vriendelijke glimlach totaal uitgefaseerd. Ze zijn echt niet meer nodig. Niet voor hetgene wat er nu wordt opgetuigd. Uh, nee, en, ook waar dus het uh, gevaar uh, aan het schuilen is. En het gevaar ja, want... is eigenlijk gewoon leed wat onder welk systeem je ook leeft helemaal niet nodig is, zeg maar. Ah, ik, en... denk dat het, ik denk niet dat het probleem is dat, er, dat het geld er niet voor is. Je kunt die mensen prima uitfaceren en financieel val je er dus als staat geen enkele buil aan. Dat valt wel mee. Maar het feit, hè, de, de, de, de knuppel die langskomt voor zijn kerstmarktje en daar direct 500 euro voor gaat vragen... Die schrapers, die maken het kapot. Tuurlijk. Uh, dus, zij, ja, zijn dus. degene, zij zijn degene aan de bottom line die niks kunnen, die alleen nog maar een beetje mensen kunnen bespelen. En dat zijn echt gewoon echt dan de mensen die, waarvan ik zeg: van oké, okay, als je ze dan gaat uitfaseren met een vriendelijke glimlach, geef ze nog geld mee en laat ze hun dingetje doen. He? De afgelopen psychologie duur. ze geven ze ook weer blij. Die hebben ook weer ja. business. Onmogelijk. Nee, maar dat, dat is ook een soort internet meme van uh, that's why we can't have nice things. Dat is waar die figuren, wat bijvoorbeeld ook uh, in de jaren tachtig zo mooi door verkoopt en de B werd uh, uitgebeeld in Jacobse en vones, weet je wel, mm. die links en rechts van alles bij elkaar scharrelden. Maar ja, daarmee wel, zeg maar, de bedoeling van het systeem uh, gewoon aan het aantasten waren voor eigen gewin, uiteindelijk. He? En dat is gewoon menselijk gedrag. En dat is ook ja, bij je, Er zit geen bedoeling achter een systeem. Je moet het inrichten. Ja, ja. Maar dat doe je. Ja, als je een organisatie opricht. He, dan verzin je ook statusen, statuten. Nou, de eerste vraag is. Waarom besta je überhaupt? Ja, ik vind dat helemaal geen kwestie. Maar ja, ik ben ook een anarchist. En ik ben dus niet van systemen. Maar... Hey. <laughs> dus voor jou, waarom zou je iets opschrijven? Sorry? Waarom zou je iets opschrijven? Uh, uh, nou ja, de salaris vindt het in Europa prettig als je in een statuut uh, iets opschrijft. Uh. Ja, maar uh. ik heb, heb ook geen stichting, ik ben een ZZP'er. Nee, maar hey, je zit ook in een, in een democratie. Nou, daarvoor is ook een grondwet uh, opgesteld. En, uh, en een wet en, uh, en weet ik veel wat. Om gewoon een beetje uh, een structuur te bieden in alle uh, menselijke chaos. En wat ik al heb geleerd van mijn ervaringen in, de in kleinere organisaties is... Niemand, uh, niemand uh, uh, trekt zich ene fuck van die grondregels aan, zeg maar. Ja. <laughs> en dat is die menselijke chaos. Maar wat doet, wat doet onze grondwet voor ons? Uh, nou, onze... onze... Je nou, onze... doet sowieso niks, dat is alleen maar papier ineens. Maar nou, wat zit er in die grondwet? Zit er in die grondwet ook al van die claimende rechten? Hebben wij dat in onze eigen grondwet? Mm, yeah. onze, onze grondwet is meer een illustratie, zeg maar. Het is nee, niet... In Amerika heb je nog van je mag je met wapens verdedigen tegen een grote overheid. Of zo zou je... Ja, maar... Dus kunnen we interpreteren, maar waarom wij dat niet? Waarom wij dat niet in onze grondwet? <grijg> van ja. Zburgers, ik heb wel eens een keer een artikel geschreven. Er staat ook te, te lezen op de blog van Vrijheid Radio. Het heet 200 jaar vuurwapenwetgeving in Nederland. Waar ik dan een beetje opsom van ja, hoe we van vrijwapenbezit tot nu zijn gekomen. Wel bij de, de eerste grondwet, en, uh, maar hadden ze vergeten een regelgeving over wapenbezit in te voeren. Die is er allemaal beetje bij beetje ingeslopen. Bijvoorbeeld in het kabinet uh, van uh, baron Mackay, uh, ergens eind de uh, 19e eeuw, had je minister van Justitie, die heette Ruis van Bierenbroek en die uh, ergde zich uh, eraan dat er nog geen uh, ja, wetgeving was over uh, wapenbezit. Dus uh, nou ja, toen kwam het erin. Je heet het trouwens uh, de wethoudende opneming van verbodsbepaling in het wetboek van strafrechten tegen het dragen van wapens. Ja, de beste man was uh, van de ARP, anti-revolutionaire partij. Maar ook in uh, de decennia daarna waar, uh, werd, werd het verbod nog meer aan, steeds meer aangescherpt. En het was uh, toch over het algemeen uh, CDA waar de uh, ARP uh, in opgegaan is. Die de meeste onderdrukkende maatregelen invoeren. Waarom oh, dus, is het toch uh, lang goed gegaan hier of niet? Ja, ja maar het is vooral in de, tijdens de Troelstra-revolutie toen is uh, zijn de meeste beperkende maatregelen op in, wapenbezit ingevoerd door de, toen nog de, de ARP, de anti-revolutionaire partij, wat later CDA werd. Ja, een ander voorbeeld uh, in deze is uh, Luther volgens mij die de Bijbel laat vertalen. Uh, ja. En, ja. En vervolgens gaan die mensen dus de Bijbel lezen, dat ze nou ook echt snappen, want ze konden geen Latijn. En dan zitten ze daarin te lezen en er breken revoluties uit. <laughs> ja, ja. ja, maar dat, dat zijn dus ook grote uh, paradigmaverschuivingen, zo heet dat, zeg maar. Nou, ja, maar hey. wat zegt Luther? Luther zegt: gewelddadig neerslaan die opstandelingen. Uh, ja. Het is levertie... een verhaal over de huidige tijd. En oh, de en aanstom... in een ja, en de aan en de aanstormen de jongeren en hoe, zij t... en hoe ik denk dat zij het tegen het systeem aankijken. Uh, en ik denk dat uh, de druk om uh, naar het systeem te conformeren tot een bepaalde verzadigingspunt uh, is, zeg maar. Dus uh, de generaties daarvoor zagen makkelijke ruimte om het individu uh, ruimte te geven, of een vrijheid te geven, uh, dan de nieuwe generaties. Je komt op een, uh, een basisschool en uh, vanaf het moment dat je met de blokken loopt te spelen, uh, wordt, er echt, uh, ja, wordt echt de ene lesprogramma op de andere met allerlei pedagogische doelen in je gestampt, in plaats van dat je gewoon met rust wordt gelaten, zeg maar, af en toe. En het gaat dan net zo lang door. En dan word je ook nog gedwongen om eh, lekker eh, hoog eh, te gaan studeren. Maar wat is het risico wat je dan loopt? Hè? Tegenwoordig eh, heb je niet de bescherming zoals ik dat heb gehad. Van eh, als je eh, opleiding eh, strandt. Nou ja, dan is er niks aan het handje. Zeg maar. Maar eh, nu moet je alles shit lenen. Zeg maar. Dus dan loop je gewoon een enorm risico. Eigenlijk als leerling. En dat is wel jouw ervaring met het systeem. Nou en als, als dan zeg maar de opleiding niet uh, lukt. Nou dan kun je zeg maar het systeem al de schuld uh, geven. Of, uh, of als je daarna geen werk kunt geven. Dan kun je het systeem de schuld geven. En ik denk dat dat steeds meer aan de hand uh, zal zijn. Dus het klimaat om ondemocratisch te zijn, waarin iedereen een bepaalde plekje heeft. Ik denk dat dat wel eens binnen een jaar of wat onder druk kan komen staan. Dat men gewoon roept om harde maatregelen, het wegsaneren van bepaalde lagen uit de bevolking, met de hoop dat het allemaal dan beter wordt. Hm. Ja. Het zou me niet verbazen als het gebeurt. Uh, het zou een hele interessante tijd opleveren. Want naast het feit dat dit soort dingen kunnen gebeuren... en die hebben zich in de geschiedenis gedaan, is dat het tegenwoordig de communicatie zo snel gaat... is dat het nog wel eens heel grappig zou kunnen worden... hoe zich dat uh, zou ontvouwen. Ja. Want uh, men durft in groepjes altijd een hele grote bek te hebben. En uh, dan uh, is het allemaal dat als je een beetje onder je vertrouwelingen bent. Maar tegen vreemden hebben... En mensen op dit moment echt niet zo'n grote back meer. En dat valt mij op. Uh, op straat, uh, het is heel timide, weet je. Het is heel makkelijk om mensen tegenwoordig te shockeren met een opmerking. Je kunt heel snel uh, contact maken, contact verbreken, je kunt gek doen. Het lijkt eigenlijk alsof mensen het uh, analoge contactspelletje een beetje verleerd zijn. Nou, dat, is dat is een interessant gegeven in deze discussie, uh, denk ik omdat, uh, omdat iedereen op zijn smartphone zit, uh, zit, zit te hypen. Dat ik denk van ja, democratie is al lang voorbij. Uh, die mensen die willen continue input van, van nieuwe informatie enzovoort. En Op het moment dat het verkiezingstijd is. Ja, dan kijken ze net weer even meer wat berichten over verkiezingen. Of ze doen, een of ze doen gewoon een, een of andere uh, test op het internet. Over welke politieke partij moet ik stemmen? En dan doen ze die test en dan stemmen ze. Het is uh... simpel hoor. Ik kan me echt niet voorstellen, we kunnen hier grote ideologische gedachten over hebben, maar je moet ook even kijken naar de interface waarin mensen leven. Ja, dat vind ik een belangrijk gegeven om naar te kijken. Ik zie het op Facebook gebeuren tijdens verkiezingen, en is iedereen in één keer weer bezig met verkiezingen. En daarvoor zat je foto's van je fucking eten, te delen over je zielen roerselen, over je spirituele leven. Nou, no Maar tijdens de verkiezingen is iedereen in één keer weer helemaal verkiezingen. Dus ja, het is met je feed, een beetje, Dat is een gek dingetje. Nou ja, het is ook zo, uh, is ook nee, deze, bedoel... deze overheid geeft ook geen duidelijke definitie van wat je, of uitsluit zo, wat uh, jouw verplichting is als burger. In de Romeinse tijd bijvoorbeeld, dan uh, was je een burger ten opzichte van uh, de slaven, zeg maar. Uh, als je op uh, veldtocht uh, ging, of als je heel veel geld uh, had geloof ik, dan uh, mocht je meestemmen. En, maar dan deed je ook iets zeg maar en nu is de verwachting van nou je betaalt uh, de belasting en uh, nou en dan moet je nog maar zien wat je ervoor terugkrijgt en de enige plicht uh, wat je hebt is uh, uh, één keer in een vier jaar naar de stembus te gaan en dat wordt inderdaad ook tot een magisch ritueel uh, verheven terwijl feitelijk uh, is dat helemaal niet zo participerend Zeg maar. ja. Ja, terwijl... de, meeste, de meeste baanbrekende beslissingen die genomen worden, daar, daar kun je niet eens over stemmen. Nee. Het kiesrecht is onderdeel van die grondwet. Dus het biedt ja. ons deze uh, ja, hele sporadische inspraak. Je hebt wel ook het petitierecht. Ja, wat, wat natuurlijk ook weer verboden moet worden. Ja. Uh, ja. En we hebben inderdaad ik... uh, onder het hoofdstukje grondwet staan dat wat de rechten zoals uh, bestaanszekerheid. Maar met, met, met issues die ons uh, echt veel geld kosten, zoals die uh, -lijn, en lijn bijvoorbeeld of militaire missies. Tijdens de verkiezingen komen die dingen nooit te sprake, weet je wel. Dat, dat is altijd als de verkiezingen geweest en dan krijg je in één keer wat die zitten doorheen gegooid. Of dat ja, we is, uh, in één keer bij de Europese Unie horen. Het, het is werkelijk marginaal met wat ze nu ja. gaan halen met die gasbelasting. Uh, uh, uh, dat, dat, wordt, dat wordt extreem. Die staatsschuldmeter die gaat misschien wel naar beneden. Ik denk het wel. Want zo zijn Nederlanders, zo zijn die motherfuckers, weet je. Ze willen gewoon geld zien en ze willen die staatsschuld naar beneden brengen. Niemand interesseert ze, alleen libertariërs interesseren zich in de staatsschuld. Nou, ja, precies. Niemand interesseert zich in de staatsschuld. Maar die mensen, als zij de staatsschuld naar beneden brengen, dan is dat een dikke ego-kwestie. Hey, we hebben het economisch goed laten gaan. Want als die staatsschuld weggaat, dan gaat die de rentelasten op die schuld gaan omlaag. En is er meer geld om in de samenleving te pompen? Ja, ik snap wel dat het een goed idee is om geen schulden te hebben. Maar dat gaat niet gebeuren. De, de, we hebben de afgelopen jaren al gehad dat uh, inkomsten meevielen ten opzichte van de verwachtingen. En toch hebben we belastingverhogingen gekregen. En dus toch zijn er wel weer plekken gevonden om al dat geld kwijt te kunnen. En zo werkt dat gewoon. Als er alle reden is waardoor, of een, een manier is waarop er geld binnenkomt. Terwijl dus je echt een hele ommekeer hebt, uh, de partijen die niet al in het bestedingsspectrum zitten zou kunnen. Hè, dat die misschien iets heel geks verzinnen opeens. Maar als het zo doorgaat zoals nu en diezelfde partijen roleren weer een beetje op de stoeltjes, dan uh, gaat het gewoon door. Dan wordt het gewoon, uh, dan gaan allemaal extra grote bestedingen. We gaan gewoon gedaan worden. Dat geld gaat op. En de belastingen gaan omhoog. Dat gaat niet veranderen. Dat is, ja, dus had er is, zo ge vaak gekund de afgelopen decennia. Uh, staatsschulden hebben altijd de conjunctuur, Klaas. Uh, op een gegeven moment uh, om de balken en de Ieder conservatief kabinet uh, ramt die staatsschuld naar beneden. En ieder progressief kabinet laat hem oplopen. Dat is een glop. Uh, ja, maar wat is dat, beneden wat, naar Nederland? We vaak dat hij minder snel groeit dan toegestaan. Nee, nee. De, dat hij naar beneden gaat, dat, is, dat gebeurt nooit. Nou, zo, de staatsschulden zijn naar nou behoorlijk gegroeid uh, bij de VVD altijd hoor. Uh, yeah. Maar uh, goed, uh, je ziet inderdaad, van uh, ze maken een bepaalde money shift, weet je, ik zie het wel zo, je gaat op bepaalde kanalen en daar gaat het geld heen en daar gaat het geld weg. Uh, of er nou rentelasten zijn of een staatsschuld even dat, dat beschouwt als een totaal virtueel dingetje. Uh, zie je inderdaad uh, vrij, vrij veel dat uh, mm -hmm. uit, Maar Tegelijkertijd met deze ontwikkeling nam ik dus met Henk waar dat in de uh, lagere segmenten, waar weinig geld wordt verdeeld, uh, uh, eigenlijk uh, de mensen die met hun grote bek een beetje dat shit lopen te presenteren, die boventoon lopen te voeren, die, uh, die mensen een soort, in een soort van woord zelf inpakken. En dan krijgen ze weer een paar, het zijn weet je. Om over muzikanten nog maar te zwijgen, die discussie wil ik niet eens aan. Maar daar heb ik het toen gezien. Van oké, okay, er, er zijn hier een zotje een, een grazers die echt gewoon niks kunnen. Die gaan even al dit participatiegeld nog wegkapen. voor de mensen die er wat aan zouden hebben. Ja. Al wat ik heb gezien. En terugkomend naar van er wordt geld beschikbaar gesteld voor bepaalde dingetjes. Uh, die in, op, hier dus ook op wijkniveau worden gedaan. Dan zie je dus dat er een bepaald tuig erop duikt. En dat, dat, dat dit in die microcosmos nu ook duidelijk wordt. Zo van, oké, okay, je hebt hier gewoon te maken met hele inhalige mensen. En uh, het goes straight to the top, weet je. Die gasten. Wat gaat naar de top? Ja, dat, dat hele mechanisme gaat straight naar de top. De inhalige mensen, de mensen die het kunnen pakken, die pakken het. De mensen die het niet kunnen pakken, die pakken het niet. Dat nou, klopt. En... Uh... Die uh, verdeling zal er ook uh, altijd blijven. Hè? Dus uh, uh, je, je zal altijd uh, armen uh, houden. Zeg maar. ja. Ik denk dat de functie van een systeem, uh, of een democratie, ook is uh, uh, om te zoeken naar hoe kunnen wij het lijden uh, het meest uh, voorkomen. Zeg maar. En uh, ik denk dat dat ook een goed uitgangspunt is... Ook namelijk als je dus weer nieuwe wetgeving aan de mannen wil uh, brengen. Om uh, gewoon even goed te checken van uh, gaat dit ook uh, lijden uh, uh, opleveren in de samenleving. Zeg maar. uh, wat, is, uh, wat, is, wat, wat betekent dit voor regeldruk? Of is dit alleen maar symbolische uh, wetgeving? Uh, en, dus, uh, Klaas, wat ik je ja, nog mee wil geven, Klaas, is dat het voor de mensen die... Uh, ik leef nog op een uitkering. Hè. Ik heb een business of zo en ik uh, ben mensen aan het rond voor de jihad, geloof ik. <laughs> maar, en dat het schap komt te doen, weet je. Maar het is anarchistisch. En als ik dat systeem, de crackdown van dit systeem, zie op de mensen met wie ik, heb, met wie ik ben omgegaan de afgelopen jaren... Uh, zij moeten dus iedere keer van, van zij, zij, zij voelen zich afhankelijk van deze entiteiten, van die politieke partij, van, degene, van de regelgeving van het kabinet, die zegt van je gaat nou meer voor je stroom betalen hier, fix het maar weer en misschien gaan we ook compenseren maar dat laten we nog even dat laten we nog even wachten, want er komen nog wat compenserende maatregelen natuurlijk hè? gewoon een beetje die shit kneden dat is wat ze doen uh, en ik, ik ben het met je eens dat alle lasten omhoog gaan en dat het allemaal steeds minder wordt. Maar dat gaat zo geleidelijk mensen in een soort van paranoïde slaaptoestand worden gebracht. Iedere keer moeten ze maar weer afwachten. Wat gaat er nou weer gebeuren? Wat heb ik deze keer te besteden? Wat, wat kan ik nu? Ik heb ze ontmoet. De mensen die in een week gewoon uh, 40 euro hebben bij de lopen ze dan? Weet je wel? Dan hebben ze zo'n schuldregeling. Dan krijgen ze leefgeld. Zo heet dat hier. Ja. Dat heet leefgeld. Ja. Ja, dus, ze hebben ze schulden gemaakt. En dat moet dan worden afgelost. En de overheid gaat ertussen zitten. Uh, een van de rituelen uh, waar de Nederlander daarom... Uh, op... Ja, ze heeft, trouwens raad, de bestedingen uh, gaan Ik was open. nog bezig, een godverdomme. <laughs> en het was maar één zin. Oké, oké, okay, onder... okay, okay. stel dan je, dan je zin is, uh, heen. Het is dus ook uh, naar kijken. En eerst is dan de Prinsjesdag. Dan dus kijkt de samenleving. Maar nou, niet de hele samenleving... Met geknepen pillen van. Wow, wat, uh, welke kruimels. vallen er nu weer van tafel? Ja. Nou, mag jij Klaas? De staatsschuld gaat inderdaad af en toe wel eens naar beneden, zie ik. Ja, klopt. Dan ja. worden uh, onderdelen van de ABN zijn weer verkocht. Maar ik vraag ja. me af, die, uh, die gepubliceerde staatsschulden. wat zit er allemaal in? Want ze hebben op een gegeven moment heel veel verantwoordelijkheden bij de gemeentes neergelegd. Ja. En. Uh, als gemeentes, de, hoeveel gemeentes rood staan, wordt dat ook bij de staatsschuld opgeteld of is dat puur onder uh, de is lening de... van de nationale overheid? Het zijn een hele hoop leningjes bij elkaar. Hè? Het is gewoon één grote berg leningjes. Ja, ja, ja. uh, sommige zijn al, uh, al tig jaar geleden aangegaan. En, en die, die lopen dan af. Dus er zijn continu zijn onderdelen van staatsschuld zijn leningen die dan aflopen. Ja, ja, ja. En er zijn weer nieuwe die aangegaan worden. Dus het is een, uh, het is een hele verzameling. Uh, en, nie, niemand weet echt precies wat, uh, hoe, hoe dat zit. Want het is zo'n berg cijfers. Dus dat, ja... Uh, yeah. Het is niet van alle overheid, want heel veel overheden hebben natuurlijk ook gewoon hun eigen inkomsten. Ja, ja. Dus Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht zit bijna 1 miljard in het rood. In een vrij korte ja. tijd is dat ook nog gebeurd. Hè? Maar die heffen ook hun eigen belastingen. En ja, ja. andere ja. controlerende organisaties die boetes uitschrijven, hebben daar ook weer inkomsten van. Dus ja, ja. En ja, de staatsschuld is inderdaad echt alleen maar van de Nederlandse staat. En niet van de gemeentes die. De, de, de staat er los van. Ja, precies. Ja. En heb je, goed, dat is een goed. Uh, die zaten volle bak in, de, in het energienetwerk en uh, dat soort uh, ongein. Dat is mm -hmm. allemaal ook gekocht. Die, die mensen hebben echt uh, goed geboerd hoor, de provinciale motherfuckers. Ja. Heb echt uh, heel veel geld verdiend met het uh, verkopen van de energienetwerk. Ja, je kunt uh, om de meest uh, verschillende redenen, kun je uh, buiten belasting om, kun je als overheid uh, inkomsten uh, krijgen. Dus uh, er waren een aantal gemeentes en provincies, die uh, in die IJslandse banken zaten, zeg maar, daar ja, uh, uh, uh, rente te trekken. Maar in IJsland zaten ze ook uh, tot over een neus... Uh, zeg maar uh, in het uh, bankensysteem en wat de IJslanders vooral deden uh, was uh, valuta van de ene markt op de andere uh, verhandelen en uh, dat was voor hun weer een inkomstenbron uh, en andere landen gebruiken dan weer een, een natuurlijke grondstoffen uh, nou ja je, je zou kunnen zeggen van we maken van Nederland een grote windmolenpark en gaan dan uh, energie verkopen aan Europa. En uh, dan zitten we zee voor de volgende 50 jaar. Als je dat als land kunt uh, produceren. Volgens mij heeft Singapore bijvoorbeeld ook zoiets geregeld. En een kartaar gewoon van zand of moeras in één keer vastgoed creëren. En daar dan uh, heel veel rijk van worden en dan een beetje gaan handelen. Dan kun je met niks eigenlijk flinke uh, geldstromen creëren. Ja, maar daarvoor moet je dus als uh, overheid uh, creatief willen zijn. En vooral ook uh, de vraag op de wereldeconomie een beetje goed kunnen uh, inschatten. Ja, nou ik hoop vooral dat de overheid dan eigenlijk helemaal niks doet. zeggen <laughs> daar verder van laat. Nou ja, als de overheid gewoon uh, een grote. Um, als gewoon een aantal knappe uh, mannen, want nou ja, ik zag ook uh, laatst een, een, een, uh, geopperd worden van ja. Nederland moet vooral meer een zakenkabinet uh, krijgen met uh, vakministers. Weet je. Dan schuil je trouwens wel tegen ja, fascisme of corporatisme aan. Hè? Dan, dan word je echt een fucking beef BV. Maar als je gewoon als werknemer achterover uh, kunt leunen... en er hoeft maar één iemand op een rode knop te drukken... en uh, het hele systeem draait... nou ja, dan uh, kun je gewoon uh, de hele dag zitten te niksen, uh, zeg maar. Ja, dat scheelt ook weer. Het uh, is een mooi idee. Dat, dat, dat, uh, het mooiste argument wat ik erin las... is dat een minister die niet gebonden is aan een partij... Uh, eruit gekikt kan worden... Zonder dat de partij gaat stijgen. En doorgaans, ja. en doorgaans leveren de uh, uh, partijen die de coalitie vormen, de ministers. Uh, yeah. Dat vond ik het beste argument zo van hey, als je mensen aanstelt die gewoon die, die, die job moeten doen. <laughs> en, ja, als ze, en als ze het niet goed doen, trappen ze het gewoon uit. Maar dan zit je dus niet in één keer in je coalitie met een partij die zegt van ja, maar dat was onze minister, weet je wel. <laughs> dat scheelt gewoon. Dat, dat klopt, maar in het huidige systeem uh, zijn die ministers afhankelijk van uh, een hiërarchie in een ambtenarenapparaat. Uh, hm. en, uh, en daar zit ook heel veel macht, uh, zeg maar. Ja, ja. Niet en daarnaast die ministers nog altijd vergeten. Dan moet je echt fucking goed zijn. Uh, ja. ik, ik denk dus eigenlijk dat uh, even terugkomt op Rita Verdonk. Ik ga me vanavond <laughs> aftrekken. Oh. Uh, hm. ja. Hmm. Eer gebeurd. <laughs> maar, maar het idee dat, dat iemand met de kwaliteiten om de bezem er doorheen te halen... om gewoon even dat dingetje te doen binnen zo'n apparaat... Ja, dat zijn wel mensen die heb je dan ook weer nodig of zo. Even een, probeer je ook pro-democratie te zijn, hè? Uh, nee, maar kijk, het punt is in het bedrijfsleven... Als... Als jij als jij gewoon faalt als uh, directeur of CEO, wat dan ook, dan ja, word je daar toch wel een beetje voor gestraft. Nee, dat, Tenminste, het is, wel dat het is wel de bedoeling, dat is wel de bedoeling. Maar die, die, die de ministers, die houden het hele land in de naar de, de tering en gaan gewoon vrij uit. Krijg je vaak nog wachtgeld mee ook. Het is alleen in Japan dat de CEO van de spoorwegen uh, zit te huilen omdat er een trein vijf minuten ja. te laten hokken. Maar in Noordwest-Europa, hier in Noordwest-Europa, Noordwest werkelijk waar, deze mentaliteit ga je hier niet terugvinden. Ja, nee, nou, dan dat krijg je toch niet, een grote handdruk. Je, je krijgt hier bij je gewoon normale bedrijven, op kleinere schaal, heb je wel degelijk een relatie tussen of jij uh, je klant kan behouden met wat vrede, wat reden ze ook hebben om bij jou te zijn of niet. Kijk, als jij, uh, het kan om verschillende redenen gebeuren, maar als jij uh, door je eigen keuzes of gedrag klanten verliest en je inkomen, ja dan heb je alsnog inderdaad wel dat je daar de gevolgen van moet dragen. En het is inderdaad wel zo dat er, er zijn wel grote organisaties waar, de, ja, waar het wat rouleert. En zo'n organisatie kan misschien wel overleven zonder dat er uh, misschien, misschien blijft er dan bij sommige mensen wel niet een blijvende uh, schadeplakkaat uh, aan ze hangen. Maar bij heel veel bedrijven is het toch nog echt wel zo dat je... ...wordt afgerekend op resultaat en of je de gevolgen ervan moet dragen. Ja, als je hoger in de keten zit, draag je gewoon minder gevolgen. Nou, dat hangt er vanaf. Ja, ja, dus... waar, waar, waar, waar, waar zit jij dan aan te denken? Nou, wat, er was ooit een akkefietje op het callcenter. Nou, dat is een gewoon algemeen callcenter? Een facilitair callcenter. Dus die hebben meerdere klanten. Dus je dag één ja. bel je voor... Een ene bedrijf, en, is dat telefonische verkoop? Uh, onder andere, maar ook uh, inbound klantenservice. Uh, dat is wel een hele, een hele negatieve wereld. Dat is, dan heb je het sowieso al te maken met mensen die, als ze niet in een beetje uh, managementfuncties zitten, dan werken ze er hooguit een paar maanden. En dan heb je gigantisch een grote vleesmolen. Dat ja. ik, maar heel weinig mensen werken daar lang. Enorme vleesmolen. Maar goed, wat, uh, wat kwam mij ter oren? Er was een of andere uh, vrouw die daar uh, met de financieel directeur... Uh, wat avontuurtjes had. Die was overigens gewoon getrouwd had een gezin. En op een gegeven moment werd, werd er een hotelkamer... en wat oesters gedeclareerd. En er was een vrouw op uh, de, de, de directie-secretaresse... Die uh, uh, begon te stijgen. Die was daar klaar mee. Dat is nooit uh, uh, op het intranet daar verschenen, zeg maar. Hè? Uh, die, die hele kwestie, zo van hé, hey, fuck dat. Jullie leidinggevende zitten hier nu gewoon in een hotelkamer een beetje te neuken. De een om de positie te vergaan, de ander omdat hij uh, vet lelijk is. En een gezin heeft. En uh, waarschijnlijk. Ja, uh, kan ik kan gewoon op een lekker wijf uh, liggen of neuken. En die declareren dus uiteindelijk uh, bij het bedrijf uh, de, de kosten van dit check. <laughs> en er de beginnen de directiesecretarissen te stijgen. En het is. Misschien jaloers of zo? <laughs> uh, ik heb even denkend in de Nashville-verklaring. Zouden de fucking die vleesmolen. ...die daar aan het werken is en aan het bellen is... ...daar niet van moeten weten. Ja, maar dat is niet hoe de gevolgen gedragen worden normaal gesproken. Nee. Gevolgen worden gedragen dat als iemand zich voor... Uh, je hebt een affaire in een bedrijf. En op een of andere manier heeft dat effect op uh, de klanten... die wel of niet nog jouw callcenter willen inhuren. Kijk, als dat, als dat er niet is... kijk, je kan nog zeggen van het is uh, misschien toegestaan. En dan zouden er, uh, zou er juridische gevolgen aan de declaratie... of belastingtechnische gevolgen hebben. Want jij kan niet zomaar uh, elke uh, consumptie uh, declareren. Dus in die zin kunnen er gevolgen aan zitten. Maar normaal gesproken komen gevolgen uit de markt voort, uit het feit dat klanten... Uh, hun business bij je weghalen of bij jou brengen. Dus dan word je beloond of gestraft... Uh, voor iets wat zij uh, onder ogen hebben. En misschien als dit was gebeurd in kringen... waar uh, zo'n avontuurtje ja, heel zwaar werd afgekeurd... dan had hij daar... Uh, grotere gevolgen van kunnen ondervinden dan uh, nu misschien is gebeurd. Ja, ik denk dat uh, dat, dat zo werkt. Uh, aan de andere kant zag ik ditzelfde bedrijf uh, totale vernietiging van kenniskapitaal doen. Uh, ja, dat is heel normaal bij callcenters. Zij hebben op een of andere manier, uh, kunnen zij niet iets bieden waardoor je mensen kunt behouden ...die weten waar ze het over hebben. Dus wat je heel vaak ziet bij callcenters... ...is dat uh, je belt bij spreken in januari... ...dan zit er iemand die je kan helpen. Je belt een keer in juni voor hetzelfde ding. En dan zit er een nieuwe lading... ...mensen weten niet waar ze het over hebben... ...en het gaat drie keer mis. En dan bel nou, je in december ook... en dan gaat het weer goed... ...en dan bel je in maart en dan gaat het weer vijf keer mis omdat er continu nieuwe mensen in stromen. Niemand weet meer wat, uh, hoe het moet gebeuren. Alle interne communicatielijnen waarmee het snel ging, uh, zijn weer verdwenen. Moeten weer opnieuw worden opgebouwd. Ja, dat is standaard gedrag bij callcenters. Nou, ik ving ook wat andere signalen op dat ook callcenters met hun tijd meegaan. En een beetje in de social media. Je ziet dat ook op Facebook terugkomen. Je kunt een klacht sturen richting een bedrijf en een of andere social media functionaris daar. Pik dat op en die moet dat regelen. Want dat staat op het fucking internet. Dus ze moeten het gewoon even goed doen. Dat is misschien wel een pressiemiddel geworden. Ik zie ja, ik maar je, harde... die, die bedrijven die zitten zo laag uh, in de voedselketen. Die kunnen zich niet permitteren. Wat, wat zij zitten tegen alle beperkingen aan. Bijvoorbeeld die tijdelijke contracten. Uh, heel veel callcenters. Daar werkt dezelfde groep mensen. Werken de eerste drie periodes bij dit callcenter. Dan weer bij een ander. Dan weer bij een ander. Ja. En uh, ze nemen gewoon niet mensen vast aan. En dat is ook niet een doel, dus dat gaat ook niet gebeuren. En dan kun je wel gaan uh, klagen, maar dat gaat niks veranderen aan hoe die uh, regelgeving die dat zo heeft gelanceerd. Daarvoor had je nog wel eens dat mensen wat langer bij een bedrijf konden blijven. En dan hadden ze iets van, ja, we geven geen vast contract, maar hier is nog een periode vier of vijf. Nou, en dat is nu verboden, dus dan moet je gewoon oproepelen. Nou, de andere kant van dit spectrum was dat ik uh, als teamleider sollicitatiegesprekken voerde... Met mensen die psychologisch totaal incapabel waren om dat werk te doen. Maar ze werden wel aangevoerd door, door de uitzendbureaus in die tijd. Hè? Want iedereen moest werken. Dus iedereen meldt zich overal aan bij een uitzendbureau. En dan zitten ze weer in zo'n sollicitatiebatch. Want het, de, het uitzendbureau had ook prestatiecontracten. Als er een request uitging van... Hey, we hebben over twee maanden, hebben we 15 man nodig. Dan moesten we een callcenter leveren. Die had ook targets in de contractafspraak. Ja, klopt. En, en dat uh, die, die uh, stuurde iedereen die, die los en vast zit natuurlijk op die uh, functies zelf. Ja. En dan krijg je dus dezelfde mensen iedere keer terug. Wow. En, je met, uh, en, en, en je zit met, ja dat, dat is een serieuze voorgevallen dat ik uh, sollicitatiegesprek voerde als teamleider en ik zag die vrouw ik zeg van oké, okay, dat klopt niet helemaal. En toen werd er even geïnformeerd naar een andere teamleider die diezelfde persoon ook al in een sollicitatiebatch had gehad, die was gewoon uh, opnieuw gestuurd. Ja. en we zagen al van oké okay, ja, is, is dat ook menselijk dat je ziet als teamleider van uh, hey, dat, dat gaat hem echt niet worden hier weet je, wordt voor mij leuk voor jou niet leuk, leuk. gaat het echt niet uh, voor elkaar krijgen dat je hier normaal aan het werk bent nou wat ik dus net uh, bedacht ik had weer een filosofisch moment, is uh, dat uh, zelfs het meest grootste en ingewikkeldste systeem is uh, menselijk uh, gedrag nog vrij simpel eigenlijk en toen dacht ik, uh, toen jij het over dat uh, met elkaar neukend personeel uh, had, zeg maar. Ja, ja, zeker. Vaak ja, op hetzelfde neer, toch? Maar het ging uh, gewoon, gewoon fokking rond in het hele callcenter dat het zo was. Ja. Het tastte tast de totale positie aan van de mensen die erin betrokken zijn. Want ze ja. lopen kutten. In plaats van dat ze gewoon even, een keer even van pil gaan op de, op de werkvloer. dat het iedereen het kan zien. Zo van, ja, we love it, man. We ja. absolutely love this. We were going to get at it. Ja, ja. een zeer inspirerende uh, neussessie. Een stuk dan. meer inspirerend uh, management uh, voorgesteld dan een uh, hotelkamer en oesters declareren. Ja. En ik voelde die vibe wel toen, weet je, want ik snap dat die mensen dit uh, heel hoog opnemen. En dat, hierdoor, uh, ja. en dat hierdoor de hele systematische structuur van het bedrijf ondermijnd wordt. Uh, ja, want uh, uh, dan lijkt het... Uh, een van de problemen van relaties op de werkvloer is bijvoorbeeld blokjesvorming. Hè? En blokjesvorming, dat uh, gaat bijvoorbeeld weer om macht. Hè? Ja. Dat ze met z'n tweeën één uh, kop uh, gaan vormen. Hè? Dus dan krijg je een, een, um, hoe heet dat? een kink in de, in, in de keten van vertrouwen. Of het gaat om geld, of het gaat om vrouwen, of het gaat, het gaat om... om alles. Het komt het vaak dus uh, ook weer op hetzelfde neer, en, uh, en dat maakt zeg maar dat die hele grote abstracte dingen zeg maar, ja, uh, uh, dat, ja dat speelt ook wel. Maar uiteindelijk, hè, ook met het transgender verhaal of weet ik veel wat, uiteindelijk komt het toch weer, als puntje bij paaltje komt, het, toch weer op de hele simpele dingen. Dat vind ik weer machtig mooi. Ja. Maar ik heb hier al een hele tijd uh, de, de bedreigde burgemeesters liggen, als uh, afsluitberichtje. Ja. ja, job well done. Je bent, als je als burgemeester <laughs> niet bedreigd bent, dan ben je ook geen echte burgemeester geweest. Ja, precies. En dat... Het is 2019. En daarom krijg ze ook een prijs. Ik, ik, dat bericht gewoon van Peter, die uh, op vakantie is. Ik kon er helaas niet bij zijn. Maar um, <coughs> ze hebben de Machiavelli-prijs uh, gekregen. Ik weet niet of jullie weten wat, wat voor prijs dat is. Nee, ik ben benieuwd naar. Ja, de want de ik denk ook van... Ik hè? Ja, ja, ik ook, ik ook. Uh, we kunnen wel het boek, maar uh, het zal wel de prins zijn. Of de voorste, ja, de, de eerste. Heel principe, hè? Ja, hij heeft nog meer uh, dingen geschreven trouwens. Want ik, uh, ik, heb, ik ben even gaan googlen wat voor groep dat is. En ik, ik lof, wat ik daar al, daaruit las had te maken met uh, politici die het beste communiceren naar de burger toe. En ik denk dat uh, degene, die, die stichting die die prijzen uitgeeft, eigenlijk meer uh, uitgaat van de rest van uh, wat Machiavelli geschreven heeft. Zoals, uh, ik weet niet of je die kent, uh, Discorsi uh, Sopra La Prima Decca di Tito Livio. Heb je die gelezen? Nee. Nee. Nee, dit is Knorst uh, of Dat is mij nooit uh, in de boekhandel aangetreden. Ah, oké, okay. nou ja, die heeft hij ook geschreven. Dat zijn de verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius. Ja. Ja. En uh, wat, de mensen misschien, wat je misschien wel kent, als, als je, als je mensen vraagt die Machiavelli gelezen hebben, en uh, die hebben dan naast de Il Principe ook nog iets anders gelezen, dan is het meestal uh, dit boek, uh, dat heet Tella um, de Arte della Guerra, oftewel uh, De Kruiskunst. Ja. Ja, die moet je van Toen Sun Ja, Soon ja die, uh, die, ken die heb ik ook wel gelezen. Ja. Maar de dus, uh, Machiavelli-prijs wordt elk jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een opmerkelijke ja. prestatie heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. Ja. Dus uh, misschien maken die Nesville ondertekenen. Uh, <laughs> ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Dat goed, nee. dat mag wel ja, uh, ja Joostine, uh, waar, waarvoor word je ook alweer bedreigd uh, eigenlijk? Nou, dat, dat werd niet naar buiten gebracht. Dat, uh, dat wilden ze niet doen. En zelfs hij weet het niet. Hè? Oh. Hij weet alleen dat hij bedreigd wordt, maar de politie wilde het. Uh, het toevallig vernomen, die, uh, die had het geheim. Oh, ja. Nou ja, dat is ook een wijze van. Men vermoedt dat het iets met met, met de jongens die wel eens op een motor rijden of zo. Maar het ja. zou ook wel jongens kunnen zijn die op een scooter rijden. Of gewoon iemand die wel eens op een fiets rijdt. Dat kan ook. Uh, ja, maar nu we het toch over communiceren hebben, zeg maar, dan staat er niet zo van uh, waarom ze het nou zo goed vonden dat hij zo gecommuniceerd heeft als hij heeft gedaan, zeg maar. Dus er ja. dus staat alleen de bedreigde burgemeester, het is een publiek instituut dat niet meer in staat is te communiceren vanwege geweldsdreiging. Ja, het, de ja. De het onvermogen de, de, de om te communiceren. Staat. Ja, dat dus ja. een prestatie. Ik bedoel. Maar nee, en dat is natuurlijk ook, als je het hebt over het onderbuikgevoel, is het natuurlijk ook, nou ja, call centers, maar ook uh, persvoorlichters, weet je wel, ja, ja. van die mensen die een verhaal klaar hebben. En waar El Shaaf af... heeft hij al zo'n prijs gehad? Wie? El Shaaf? Dat is die, was de, die man die zei van de Arno uh, Americans in Bagdad. Ja, de... ja die, die man, ja, dat was gewoon, ja, die ja. kon zo bij de NS gaan werken. Uh, ja, ja, zeker. Uh, ja En, <laughs> nee, maar ja, dan en hij, hij, had, hij had ook echt de timing mee Want uh, ja, Toen, toen uh, ging zeg maar uh, Public relations en dat soort dingen hè, En social media Moest toch echt uh, opkomen zetten Nou, toen uh, kwam dat echt In bloei, uh, zeg maar En dat is het nu ook, hè. er wordt nu Heel veel getwitterd, uh, gefacebook En het is ook moeilijk om daar de bedreigingen op, uh, op uh, waarde uh, te schatten. Nou, aan de ene kant kun je zeggen... Um, blaffende honden bijten niet. Aan de andere kant kun je evengoed zeggen... Ja, er hoeft maar één gek tussen te zitten. Hè? Ja. En, uh, en Richard, het, het hele idee van er hoeft maar één gek tussen te zitten... is de basis van dat fascisme. Ja. Ja. Uh, het, gelijk, ja. het, het gelijktrekken van alles... ...is omdat er kan maar één gek tussen zitten. Dus we trekken het allemaal gelijk. Ja, Daar moeten we onderdrukt worden, omdat maar, er maar één gek dat tussen is, Dat zitten. is waar socialisme en fascisme ontmoet. Ja, uh, ja. nou ja, het, het uh, gevoel wat ik... In een, uh, ik heb zo net een gevoel gedeeld over de toekomst van uh, de democratie. Het werd ook een beetje gevoed, uh, gevoed door een bericht uh, van Judith Sargentino. Sargentini? De D66 Europarlementariër, als ik het goed heb, die heel erg uh, bezig is met uh, mensen in vluchtelingenbootjes. Mm. En blijkbaar was er van een week in het nieuws uh, uh, dat er uh, zes mensen van die vluchtelingenbootjes uh, uh, door Nederland worden opgenomen. En als je, een, en die mevrouw Judith, die had. Uh, had, uh, zeg maar, getwitterd. Goh, het is net alsof een emmer overloopt. En de reacties daarop waren best wel ironisch. <laughs> Want, uh, nou, uh, ze moesten die vluchtelingen in huis opnemen. En inderdaad, dit is de, de laatste druppel. Terwijl, het zijn maar zes fucking vluchtelingen. Yeah. En als, we, maar, als... als het principe niet meer telt, wat telt er dan nog? Wat, wat bedoel je? Ah, dat is toch een principe kwestie. Dit is, dit is waar het altijd om draait. Dan, moeten we, dan gebeurt er weer een scheet. En dan moeten we elke toonaard en elke geur moeten we in, helemaal analyseren. En dat is hier ook. Je hebt helemaal gelijk zes mensen. Daar gaat niemand wat van merken waarschijnlijk. Bijna niemand. En, uh, maar het is toch heel belangrijk en het is een symptoom van uh, hoe het al heel lang niet goed gaat. En decennia geleden wisten mensen al dat je beter en goedkoper mensen gewoon een veilige regio in de buurt van waar ze vandaan komen kunt aanbieden. En We hebben daar zowel technisch als militair de middelen voor om dat te garanderen dat het kan gebeuren. En uh, nou, niet zo dat ik nou zo van het overheidsingrijpen ben, maar ja, ze doen bewust al decennia lang doen ze het. Minder goed dan ze kunnen doen. En, dan, en dat is uh, uit verschillende redenen. Er zit uh, het publiek geld naar privaat uh, private zakken aspect zit erin nou, Er zijn heel veel PvdA's die uh, in heel veel verschillende steden een pand hebben waar ze niks meer kunnen. Nou, dan kunnen ze verdienen aan de vluchtelingen. En dan is er weer iemand die maakt maaltijden die verdient er ook aan. En dan zo al met al. Uh, ben je zo een uh, 10.000 of 20.000 25 of 25.000 50 of 50.000 verder... met zo'n vluchtelingengezin... <coughs> twee voor dat geld had je wel uh, 200 van die mensen kunnen helpen. En je had ze ook veel dichter in de buurt van hun toekomst kunnen behouden. Want ze hebben hier vaak geen toekomst. En dat is uh, heel vervelend voor iedereen die erbij betrokken is. En ja. uh, nou goed dat er uh, mensen zijn die eraan willen verdienen. Die, die mensen die hebben... Ja, die, die staan uh, zich elke dag in de handen te wrijven dat er een groep mensen is in Nederland die voor hun de heet uit het vuur haalt. Tuurlijk, maar dat, daarom heet het ook, hè? de ene hand was de andere. Hè? Dus. Ja, nee, nee, nee, zo is het niet eens. Er is, er is gewoon een. Kijk, als, als niemand. als iedereen gewoon zoiets zegt van nou ja, we kunnen beter de vluchtelingen helpen in de regio waar ze een toekomst hebben, en dat is nog goedkoper ook. En dan zou er alleen maar een klein groepje geniepige mensen zijn... wat probeert te verdienen. Maar ja, maar ik wil ze maaltijden verkopen voor 100 euro per week. Of, uh, ja, of, of ik wil mijn leegstaande pand, wat ik op de markt niet kwijt kan... wil ik gebruiken om te verdienen aan de vluchtelingen. En dan zouden ze heel erg snel door de mand vallen. Maar je hebt een hele groep mensen die denkt... oh dit nee, is het allerbeste als ze hier zijn. Nou, en die mensen die, uh, ja, die, die trekken alle aandacht. Allemaal mensen hebben allemaal meningen over. Allemaal partijen moeten allemaal standpunten over vluchtelingen innemen. Nou, en dat is mooi, verdelen heers. En dan de mensen die echt gewoon eraan verdienen. Het, het spelletje wat gespeeld wordt, waarom het überhaupt bestaat. En er zal ongetwijfeld ook nog een soort wie stemt waarop factor een rol spelen. Stemmen vluchtelingen meer op jouw partij? Nou, dan ben je blij dat ze komen. Maar ja, ja, <laughs> er ja, wordt nee, helemaal niet gekeken, er wordt niet naar effectiviteit <laughs> gekeken. Het nee, gaat, is gaat altijd niet komen. om de vluchtelingen, dat heb je goed gezien. Het gaat helemaal niet om de vluchtelingen. Ja. Dat ja, klopt. Ja, en als mijn buren zouden besluiten om zes mensen op te nemen, ja, dan zouden ze het zelf moeten weten, eigenlijk. Zo ging het vroeger ook, hè? Dus, uh, ja, dus als... Als, je, als je terugkijkt van hoe het COA ontstaan is, dat begon allemaal toen uh, er, ergens eind jaren tachtig. Graag een paar. Voor mij waren mensen uit Sri Lanka, dacht ik. Dus die lagen op de stoep bij de sociale diensten en vond dat niet kunnen en nou uh, ja, werd gedebatteerd en toen is er wat nu de COA heet is toen ontstaan. En ja, sindsdien is het probleem alleen maar groter geworden. Vroeger was het heel normaal dat, ja. dat die mensen werden door de, de gemeente doorverwezen mensen door, of naar een kerk of andere maatschappelijke instelling. Ja. En dan kwamen ze uiteindelijk bij mensen thuis. Uh, ja, ze hebben een manier gevonden om er een verdienmodel van te maken. Ja, vluchtelingen zijn een grote iedereen wordt er beter ...van behalve die mensen zelf. Ze uh. dus moeten vaak al heel wat uh, afstaan... ...om überhaupt uh, de trip te maken. Ja, zei je ja, in Oze? ik ben er geweest. Ik heb als vrijwilliger gewerkt. Het is, ja. is gewoon niet, niet... ...geen beste situatie, is nog net geen plaats. Je hmm. Maakt het je boos... ...dat, uh, dat, uh, dat uh, geld zo uh, gebruikt wordt? Nou, ik heb, uh, ik heb daar decennia geleden... ...zelf ook al over gepubliceerd. Toen zei ik al, nou, het moet op deze manier... ...dat is beter en dat is altijd zo gebleken... ...elke keer weer als het in het nieuws komt... ...dan, is er wel een, dan wordt het wel zo onderzocht... ...en dan is het overduidelijk dat die mensen hierop vangen... ...geeft ze vaak geen toekomst, het is duurder... ...je kan minder mensen helpen. Dus het zijn eigenlijk een soort opstapeling van nadelen... ...ten gunste van een verdienmodel van een paar... En uh, ja, dat is uh, wat ik ik vind het verontwaardigend dat mensen... Iedereen is er zo mee bezig. En allemaal mensen moeten er een mening over hebben. En allemaal mensen moeten het uh, goed praten of afkeuren. Het is een, echt zo'n verdeel- en heerspunt. En ja, die verdeel- en heerspunt, zoals de Nashville-verklaring... dat is ook weer zo'n... die heb ik een achter op de schaal van 10 gegeven van verdeel- en heers. Het zijn niet-relevante mensen die over niet-echt-relevante dingen iets roepen... Maar toch zijn we er weer mee bezig. En we letten inderdaad niet op. Dat ons leven gewoon. Uh, zowel onze uh, beschikking over ons leven. Als de mogelijkheid om ons om te kunnen uitdrukken. Wordt ingeperkt. En wat ik, vind uh, je relevant dan? Wat, waarom ik die mensen uit Van de Nestle Verklaring niet relevant noem. Bedoel je het in relatie daartoe? Ja, wat, of vind wat, je voor... wat vind je relevant? Als je, als je dat niet relevant uh, vindt. Neem ik aan dat je iets ook wel, wel relevant ja, vindt. Ja ik vind dat je. Um, je moet jezelf kunnen uitdrukken zoals je wil. Ik vind bijvoorbeeld um, toegang tot uh, platformen, bijvoorbeeld de manier waarop uh, internet en media wordt gebruikt om steeds meer ons uh, ja, een soort eenheidsworst te presenteren van informatie en te beperken in wat, uh, hoe we ons kunnen uiten, dat vind ik vervelend en dat vind ik veel essentiëler meer mee bezig te houden. Want die andere zaken in mijn ogen zijn eigenlijk al opgelost. Het vluchtelingenvraagstuk voor iemand die daar denk ik neutraal over denkt, is het al een opgelost probleem? De oplossing is al duidelijk. Geschieden middelen. En als je zegt van nou, we willen de middelen niet efficiënt besteden, we willen gewoon dat het alleen op vrijwillige basis gebeurt. Dan nog steeds is de meest efficiënte oplossing de meest efficiënte oplossing. Maar dan heb je de vrijwilligheid om het zelf niet efficiënt te doen, omdat je dat met de eigen middelen doet. En, maar van die dingen die zijn al opgelost. Ja, en dat er mensen zijn die uh, vinden dat... Ik, ik vind als jij uh, christelijk bent en vanuit jouw christelijkheid uh, mag homo zijn niet. Dan vind ik het geweldig dat je daar gewoon eerlijk over bent. Maar het is niet belangrijk. Voor bijna, voor bijna niemand is het van belang. En als die mensen uh, ja, zich gaan organiseren om hun macht... Uh, om machtig te verscharen om dat aan anderen op te leggen... ja, dan moet je ze tegenhouden. Maar dat is volgens mij niet aan de orde. En dat is, uit die hoek komt in mijn ogen... dat gevaar ook niet meer. We hebben nu de EU en in de EU gaan ze zeggen... als je deze mening hebt, dan mag je niet op social media... Nou, dat, dat vind ik veel interessanter. Want uh, ik hoor waarschijnlijk bij de groep mensen die die mening heeft... die niet op social media mag op een gegeven moment. Hey, ik zal waarschijnlijk uh, een paar jaar eerder daartoe behoren... dan andere mensen die wat meer mainstream mening hebben. Maar uh, niemand gaat nu nog uh, homo's verbieden in Nederland... om met elkaar samen te zijn. Nou, en, mensen die daar, en, en mensen die daar ja. agressief tegen doen, ja, die zijn al illegaal. Dat, dat is al misdadig om... om het is misdadig om iedereen hmm. uh, gewelddadig tegemoet te treden, ook homo's. Dus... Maar wat mij opvalt, Klaas, hè, bijvoorbeeld ja. over Facebook... Hè, er wordt gezegd over meningen, maar ook wel over foto's van blote vrouwenborsten. Uh, uh, dat mensen... je gewoon, dan moet je gewoon safe search uit doen. Als je safe search of doet, dan is er geen gebruik. Oh man... Ik, ik had laatst had ik. Ik had safe search afgezet. Ik weet niet eens meer waarvoor. Waarschijnlijk omdat ik. Ik wou uh, materiaal zonder uh, auteursrechten uh, vinden. En om een van de redenen had ik safe search off, afgezet. En de dag daarna zocht ik op oude man met libertarisch programma. Want ik was de naam vergeten van iemand die zo'n show heeft. En oh mijn god, als je zoekt op oude man. <laughs> En je hebt Safe Search niet on. Dat <laughs> is, <that> is gruwelijk. <laughs> uh. <laughs> ik dacht, oh my, hey, my, ik, ik, want ik dacht ik ga op afbeelding zoeken, want ik weet hoe die eruit ziet. Oh, man, ik. Oh, <laughs> Ja, also, Wat confronterend was dat. Ik zei, oké, okay, so, safe, safe search yeah. weer on. Old-libertarian guy de media show. Also, maar ik vond het ook also, geweldig dat Old-Libertarian guy, de hoeveelheid ranzige <laughs> pornoplaatjes die je krijgt als dus je dat gaat zoeken. Dat, die, dat vond ik nog het ontrustendste. Want ik, heb met, ik had. Andere, ik had echt met vrouwennamen en bepaalde context. Ik wou niet porno vinden, maar ik had wel bepaalde auteurs. En ik kreeg hier een, echt een golf van gewoon normale images. Maar <laughs> ik had het niet weer terug aangezet. En Old, old <laughs> old libertarian guy met show. Oh, wat erg, nou, ik, ik, ik stimuleer iedereen, iedereen die daar een beeld bij wil hebben, ik raad het af maar probeer het zelf, het was echt schokkend <laughs> uh, uh, ja. Ja. Dus, maar, maar mensen klagen, klagen uh, ook ja. over de borsten niet uh, of Facebook ja. over, uh, of uh, bepaalde meningen niet nou, Meestal de meeste klagen ja. er bijna niemand over, het zijn gewoon drie hysterische twitteraars ja, maar nee, ook wel op Facebook, voor, dit mag gewoon niet gedeeld worden, weet je wel. Ah, maar ja. Facebook, Facebook is gewoon een bedrijf, weet je. Dus en ja, die mogen gewoon een regel stellen, toch? Er zijn van die nashville verklaring ondertekeraars die dan uh, boos de brieven sturen naar het bedrijf of zo. Nee, maar dat is ook wat bedrijven willen, want die willen natuurlijk zoveel mogelijk klanten behouden. Ja, ja. Dus ook, die hebben belang bij dat mensen niet ieder overal aanstoot aannemen. Ja, mijn maar, huismoeders die kattenfilmpjes deden. Maar er ontstaan dus tegenwoordig ook conspiracies. Uh, theorieën over, van ja. Ja, dat, dat Facebook een bepaalde uh, agenda heeft of dat Google uh, dat heeft, weet je wel. Er zijn ja. vorige maand ook uh, congresverhoren uh, over gehouden. En die waren best wel hilarisch uh, te noemen. Ja, ja. Maar op de hele vrijheid van meningsuiting markt. Want, nou ja, dat is dan. Uh, wat mensen dan met zo heel veel passie. Uh, dan naar voren brengen. Het gaat in wezen over politieke standpunten. Maar nou, dat is gewoon iets wat je inneemt, weet je wel? Mm -hmm. Dat is niet. Uh, het is niet uh, de werkelijkheid. van iets als. Uh, zwaartekracht. Maar het heeft ook nooit echt de fucking functie. Van uh, een heliocentrisch model, weet je wel, van uh, oh, nee we draaien niet. Uh, uh, de zon draait niet om ons, wij draaien om de zon, weet je wel. En uh, dus de mening over uh, wat Jan over Mohammed vindt, is ook niet uh, fucking interessant. En toch houden mensen daar uh, zich graag lekker uh, mee bezig. En ja, dat vind ik ja. interessant. Wat wel een ja, voordeel is van dit gesprek, is dat ik nog opeens weer de naam herinner van de persoon die ik probeerde te vinden. Ah, het was Ja, het was John Stossel. Maar ik kon niet op zijn naam komen. <laughs> en ik zat op een gegeven moment zat ik: Ben Shapiro. Nee, het is niet Ben Shapiro. Ja. Ben Shapiro? Nee, het is niet Ben Shapiro. Hoe heet die guy? Old Libertarian Guy. <laughs> De man met de snor, de man met de snor. Ja, gewoon old libertarian guy met de snor. Ik ga het niet doen, maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als je old libertarian guy with moustache gaat zoeken met safe suits af. Uh, John, John, uh, John, uh, John uh, McAfee was, geloof vorige week uh, of anders een week daarvoor in het nieuws. Eerde uh, over... tijd dan in het nieuws, toch? Ja, maar die zat uh, te pochen over wat hij met een walvis uh, heeft uitgespookt. Uh, <laughs> uh, oh, dat was het, wat ik, ik zag iets voorbij komen, maar het plaatje was uh, uh, weggehaald, zeg maar. En ik, ik denk van. Somebody fucking who En ik, ik, ik, ik, ik antwoordde al van. Uh, wil je iemand met een grote zak crypto's op de, op de exchange of zo? Ja, dat denk ik ook. Bij Whale denk ik eens aan <laughs> mensen die crypto handelen. Uh, nee, nee, dit ging echt om een walvis. Uh, en waarbij, walvis. waarbij uh, John McAfee het ja. uh, was uh, gewillig. Want uh, de walvis weegt zo, zoveel ton. En als het niet gewillig was, dan was ik dood uh, geweest. Dat was zijn uh, hele hele uh, punt. Oké, okay. nou ik, ja. ik... En uh, het is een uh, interessante stelling, maar daarvan kun je nou weer uh, afvragen van: voegt het ook iets toe? Ja, nee. wie gaat er winnen? Gaan we de anti-EU krachten? Want gaan, we dat, gaan die wat winnen? Want je kan daar kun je ook verliezen, hè? Want je kunt, um... kijk, als zij zeg maar zitten, voordat die anti-EU partijen wat gaan, gaan winnen. Wat je dan kan krijgen is dat het weer helemaal uit, als het dan, dan gaan we bij van spreken van die bureaucraten die dat niet willen, die gaan het dan uh, frustreren. Dus dan krijg je dus een situatie dat als je drie keer een landsgrens over moet, dat je, je, ja, dat je daar een maand voor moet uittrekken. Of als je, hè, je, je maakt in drie verschillende landen onderdelen voor iets en in de EU, nu kun je dat redelijk makkelijk uh, hè, die, vrij, ...die vrijhandelsgrenzen... ...dat is eigenlijk best wel een goed ding... ...en dat moet je gewoon behouden. Oh, ik, ik, ik ben bang dat ze dat dan... ...gaan ze dat zeg maar stoppen. Ik heb laatst weer iets uit Amerika gekocht. Oh man, wat een ellende. Gewoon een tweedehands dingetje uit Amerika. Nou, dan moeten we weer... Uh, ...documentje dit, uh, tripje daar de douane dat. En... Oh, wat, een, wat, een, wat, een, ...wat een onnozelheid is dat. Ik, zeg, ik, ik werd gebeld door de, of door de transporteur... ...en ik zei van... Het is een tweedehands ding. Waarom hebben we deze ellende? Maar goed, dat hoort er dan bij. En het, dacht, het, nou, dat zit, dat... het zit in het menselijk gedrag uh, verscholen, denk ik, om gewoon het slechte, slechtste van alles te krijgen. Dus dan krijg je en de regels en de grenzen niet terug. Ja. ja, waarschijnlijk. Ja. Ja, dan, houden ze een, dan gaan ze zeg maar de EU afbouwen en maken ze al regel ja. <laughs> dus, een regelunie. Dat is een lastig. Dus niet, we, handen, we houden niet een handelsunie, nee de handelsunie gaan we afbreken. <laughs> en iedereen moet weer eigen regels uh, en internationaal verdragen maken. Maar we houden wel de regelunie. Dus <laughs> die stomme regeltjes die we allemaal bedenken, die gaan we ha blijven handhaven. Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> Maar ik, ik denk dat we nu wel een beetje bij de einde van de uitzending zijn gekomen. Ja. We hadden het al over de EU. En dat, dat... Ja, nu kan ik gewoon een monoloog van een half uur houden. Ja, oh. nou, ik wil het even bij de Breunion Boys houden. <lacht> <lacht> ik, ik wil het even bij de Breunion Boys houden. Ik heb hem voor de spiegel geoefend, net zoals A. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja Ik wil het even bij de Breunion Boys uh, houden. Uh, <laughs> ik weet niet of jullie nog kennen, de Breunion Boys ze hadden het vorige week over dat geweldige zanggroepje. Uit Amsterdam komen ze trouwens. Die, uh, ja, ja, ja. Je ja, ja, was er toch bij vorige week? Ja, ik ben het alweer helemaal vergeten. Ik dacht, kom nu. Die... Maar de, de geldschieter oh. kwam uit Amerika, toch? Nee, ook uit Nederland, maar die wonen in Amerika. En, en die, uh... Uh, Julia Veldman, de ja. dochter van Jan Veldman, die. Uh... Dat is een uh, theaterschrijver. Gewoon een koldig liedje, denk ik, over uh, ja, het dit. Het ging situatie. niet meer uit mijn kop. en uh, Oh, oké, okay. <laughs> dus het heeft een hoek. Uh, <laughs> maar ja, in, uh, in Engeland... Ja, jongen, de, dat hele brexit gebeuren, dat is natuurlijk... Ja, dat loopt echt uh, finaal vast daar, zeg ik. Ja, dat is een soort Zwarte Pietendiscussie. Het kan alleen nog maar met geweld opgelost worden... Uh, dat zou uh, zomaar zo kunnen, ja. Uh, uh, uh. Maar daar zijn die Britten dan ook echt goed in, hè? Dat kunnen uh, uh. ze echt ordentelijk oplossen. Zij kunnen echt, zij zijn de masters van gepast geweld. <laughs> Balve in, in Noord-Ierland, maar dat is uh, uh, Volgens mij was er een uh, flinke, uh, burgeroorlog. Uh, ging dat voor de wapens die ze hadden, ging het er nogal aardig aan toe. Ja, ze hebben het echt uh, op een harde manier geleerd, zeg maar. Ja. Uh, maar de brilliant voice... Nou ja, dat is, dat is, het, dat is ook weer een stukje psychologie, weet je wel. van uh, Mensen hebben ook uh, afleiders nodig. Ja. En uh, gewoon lekker je hoede erop kwijt. En nou ja, mensen laten zich daar inderdaad ook wel uh, door uh, afleiden... En, uh, en daardoor, zoals onze wijze Klaas al zei, uh, raken mensen de weg naar, uh, nou, wat is nou echt de big picture hier? Dat raken ze een beetje uit het oog. Ja. Van in wat voor systeem leven wij? Ja. Uh, het bankensysteem, het politieke systeem, dat soort dingen. Ja. Nou, uh, ik bedoel, je kunt volgens mij gewoon de grondwet veranderen zonder dat er een haan naar kruidt. En, en dat gebeurt ook regelmatig. Dus uh, voor onze veiligheid en dat soort dingen. De agenten op straat, zeg maar, uh, kunnen mensen dezelfde, uh, hetzelfde gevoel geven, hetzelfde service, als uh, de landwacht in de Tweede Wereldoorlog. Mm. En uh, het verschil is, de landwacht zal je dan niet uh, meteen helpen boeven vangen, maar uh, kan je, die mensen, uh, dat was een tak van de NSB, uh, konden je gewoon op straat uh, aanhouden en uh, de worst uh, die je met heel veel uh, handelen had weten te bemachtigen in alle schaarsen, kon ze gewoon van je afpakken. En dat is zeer vergelijkbaar met uh, de politie. Je wordt staande gehouden. Je, je moet je identificeren. En uh, dan moet je nog maar zien wat het oordeel wordt. In plaats van dat je uh, in alle vertrouwen uh, van A naar B uh, mag lopen. Mag ik hier aan toevoegen dat uh, de laatste verkeersboete die ik kreeg, die ik heb laten voorkomen voor de rechter, gewoon omdat ik kon... Uh, uh -huh. Uh, de betreffende agenten wilden mij identificeren. Ik zeg van nou, als dit een eerste vordering op mijn identiteit is, dan uh, moet ik uh, identiteitsbewijs overleggen. Want het ligt thuis, dan moet je even meegaan. En anders uh, kom ik wel op het bureau droppen. Zij heeft mij toen een boete uitgedeeld aan de hand van mijn bankpas. Oké. Okay. En ik vond het procedureel zo niet oké. Okay, dat ik voor die rechter ben gaan zetten. Dus en ik zeg van kijk grote vriend. We zijn hier met. <laughs> Dit is geluid een schaal. Weet je? Dat klopt niet. Uh, je hebt procedures. Ik wil me eraan houden. En jullie gaan gewoon buiten procedureel. Maar die boete opleggen. Gewoon... Ik zeg van die meid voert het op een smartphone in. weet je En ik kon, en ik kon spelen. Want ik zei de laatste keer dat ik een, een uh, verkeersboete had gehad. Was toen ik een geel briefje kreeg beschikking mm -hmm. en het is heel grappig hoe die rechter daarop reageerde want hij eh, begon dus een betoog te houden over hoe deze samenleving zich zou moeten ontwikkelen naar een situatie waarin voornamelijk, zoals Klaas zegt, uh, de revenue uh, belangrijk is en niet uh, gewoon uh, de rechtshandhaving mm -hmm. dat is er gewoon op gegooid Van, er, was geen, er was geen gevaarlijke verkeerssituatie ik heb geen gevaar gecreëerd. Uh -uh. Dit is wat de wet hoort, hoort te bestendigen. Uh, ik wil geen gevaarlijke verkeerssituatie, maar ik kom tussendoor. Was het droog, was het droom, was het groen aan care ja, Het is geen lijk te bekennen, dus uh, niemand heeft uh, schade geleden. Dus... Moest je de verkeersboete uh, uh, betalen? Volgens mij kan je dat op die grond gewoon, uh, kan die geseponeerd worden, toch? Zoals ik het hoor, heb je twee boetes gekregen, toch? Nee. Ja. Nee, ik heb gewoon het hele proces lopen rekken en ik ben er doorheen gegaan. Ja, je er niks te betalen? Nee, uiteindelijk moest ik gewoon de boete betalen. Oké. Okay. Ook oh, voor het identificeren? Nee, die niet. Oké. Okay. Volgens mij, omdat ze het verkeerd had ingevuld, dan kan je hem eigenlijk al, uh, hoef je hem niet te betalen. Dan is hij gewoon nou, niet meer geldig. Ik zou ook van de identificatieprocedure is hier niet gevolgd. Ja. ja had je een advocaat? Of? Nee. Maar, je, je had, zeg maar die zaak had je sterker kunnen maken als je iemand anders erheen had gestuurd. Kijk, want je kwam nu zelf en om, je hebt je geïdentificeerd om daar te komen. Dus dan, ja, dat doet een beetje te niet dat, dat er niet geïdentificeerd is. Als, om zeg maar, dat identificatie-argument sterker te maken, okay. had je iemand anders erheen moeten sturen. Dat je moet zeggen, ja, uh, deze persoon, deze naam uh, krijgt een boete, maar... Ja, deze persoon is niet geïdentificeerd. Ja. ja het was Volgens, een dezelfde... Volgens de juiste ja, gewoon... procedure. Dus... Dus nou, dan gewoon, daarom ben ik je nu. Nu. nu vandaag. Dus <laughs> ik heb gewoon een dan bankpasje dan bij me. Er zijn <laughs> gewoon criminelen gewoon vrij uit gegaan, die gewoon echt daadwerkelijk iets ergens hadden ge geflikt. Alleen omdat het puntje niet goed op de I zat en die zijn gewoon vrij uit gegaan. Dus ja. ja ik zou gewoon een, een, een wildvreemde met jouw bankpasje naar de rechtbank hebben gestuurd. <laughs> ja precies. Het <laughs> is ja, mijn ja. bankpasje. Ik kom hier. <laughs> ik ben aan de hand van dit uh, dingetje geïdentificeerd. Ik zoek het uit. Ja. ja, hoe zit het? En be a weet je. Maar ik ben er wel... Voor... Ja, of ja. eerst het, het hele van aanhoren en alles. Maar dat mag niet, hè, want je moet je volgens mij identificeren... voordat je naar binnen gaat. Maar helemaal aanhoren en dan zeggen... Ja, maar ik ben die persoon niet. <lacht> <lacht> ik, <lacht> <lacht> ik heb alleen zo'n bankpasje bij me. <lacht> nou ja, goed. Nee, nee, ik ben er gewoon gaan zitten. zo nou, ja. okay. Ik wil even weten hoe dit werkt. Ik heb het nooit meegemaakt. Oké, okay. um, daar doe ik een shot, weet je. De... En dan kijken kijk even hoe de, hoe de boel wordt, uh, wordt uitgespeeld. Hebben jullie uh, trouwens het artikel over de ecologische pootafdruk al gelezen? Nee, nee, nee. nee dat Wat ging dat over uh, onze de... trouwe fiet, vier voeters hebben ook een ecologische voetafdruk, of beter gezegd, uh, pootafdruk. Uh, we moet ook allemaal het zal afgemaakt worden. Nu. Ja, en dat, dat wil ik even benoemen, omdat het in mijn lijst staat van dingen die gaan verdwijnen. Ik heb een lijst gemaakt van dingen die de komende tijd waarschijnlijk in ons leven gaan verdwijnen. Zoals uh, vlees eten, het privébezitten van een auto, het uh, vliegtuig op vakantie. En huisdieren heb ik ook in die lijst staan. En dat uh, vond ik wel mooi. Ze zijn nu de aanval op het huisdier is geopend, want een huisdier is slecht voor het milieu. Als je, hmm. een, als je een paard hebt, kun je net zo goed, uh, kun je wel tienduizenden kilometers in je SUV rijden. Het moet ook altijd in de SUV, hè? Iets moet altijd worden vergeleken met mensen die in een SUV rijden. Niet, Denk, dus de SUV's die nou op de markt komen, die zijn al gewoon veel schoner dan een gewone auto uh, 30 jaar geleden. Uh, uh, ja, Goed, ik, dat vond ik interessant, de ecologische pootafdruk. Dus uh, ja, hebben jullie nog suggesties, mijn lijstje? Ik, uh, ik zat te denken, ik wil het eigenlijk wat meer bij gaan houden. Volgens mij ja, gaat het allemaal, uh, hm? misschien gaat e euthanasie uh, gaat, uh, gewoon gestimuleerd worden, want dat uh, schuilt ook weer in de CO2-uitstoot. Uh, dingen die ons werden afgenomen, in ons leven. Onze leven, ja. Onze oude dag. <laughs> je produceert niet genoeg, dus dan is het gewoon ja. goed dat je Ja, ja, ja. Wordt. We gaan op een gegeven moment, de pensioengerechtigde leeftijd komt boven de verplichte euthanasieleeftijd liggen en is het hele probleem uh, opgelost. <laughs> ja, ja, ja. uit <laughs> <laughs> de C-leeftijd gaat naar beneden, pensioenleeftijd gaat omhoog. <laughs> Ik vind dat een vrij fatalistische opvatting, maar hij is wel vet. Ja, precies. We dus moeten even afsluiten met een leuke bang, hè? Ja, ja, dat dus zo... is ja, nee, maar we zitten al, uh, ik zit even te kijken op de klok, we zitten al bijna drie uur te, te horen, dus uh, ja, ik denk dat er nu wel de tijd gekomen is dat... Uh... Nou, zullen we het geheime woord uh, nog even doen? Oh ja, ja, ja, over de mensen zijn die, uh, <coughs> die uh, het hele programma, uh, de hele aflevering uh, gelezen hebben. Oké, okay, als, als iemand alle titels van alle boeken die Machiavelli, Niccolò Machiavelli, uh, geschreven heeft... Uh, naar ons toe kan mailen, of naar mij toe kan mailen... dat is dan Eh uh, Ja, dan weten wij dat je geluisterd hebt. Nou, ik vind het eigenlijk als gewoon... Het Onderwerp Magia Valley mailen vind ik al voldoende hoor. Nee, nee, nee, je moet ook echt moet moeite we, moet doen. We moeten nog hard werken. We hebben die, we hebben die en boek ook. Een waar die boek over gaat, hè? Ja, maar dan vooral over de stofverzorging uh, Livy. <laughs> schrijf een 5000-woorden <laughs> werkstuk over Magia Valley en je dat ja, zijn nee, discourses, van? hè? Ja, want dat kan iedereen. We, dat, uh... we, hebben die, we hebben die boeken helemaal niet bij naam genoemd in de uitzending. Dus dan ja, moet nee, kijk, op... ik heb ze genoemd in het Italiaans. Heb je ze allemaal door. genoemd? E, nou, ik heb er drie genoemd in het Italiaans. Volgens mij heb ik er drie. Ja, maar ja, ja. Nou? Als je, drie, als je vind... drie boeken die in de uitzending zijn genoemd van Nicola Machiavelli <laughs> kunt. Uh, in, het met... in het Italiaans. In het Italiaans. Ja. Ik, uh, ja, je legt de, hat, uh, de lat hoog. Deze lat vind ik beter. Ik vind, uh, anders moeten ze, gaan, moeten ze zelf gaan zoeken op internet. Op dingen die niet eens in de uitzending zijn genoemd. Om te bewijzen dat je uitzending hebt gehoord. Ja. Dat, uh, ja. dat, vind ik, dat, dat klinkt als huiswerk. En, uh, en suggesties voor Klaas lijstje Oh ja, ja, ja. En oh, ja, ja. suggesties voor Klaas lijstje ik, uh, ik, ik ga ja. het lijstje nog even noemen. Ja. Dan, uh, anders dan... Uh, dan krijg ik misschien dublures. Ja, ik zal even met de top 40 jingle uh, dingen erbij doen. Er komt ja, in. top 10. Ja, ja, ja, ja. Things that are reasonably normal now that I'll predict will be going away. Number 10, owning a car. Number nine, flying holiday. Number eight, eating meat. Number seven, internet access. Number six, 24 hour electricity. Number five, pets. Number four, going out at night. Number three, alcohol. Number two, facts. Number one, income. Oké, okay, nou ja, dat was dan de top 10. Ja, geweldig. Ja, ja. Dream of California Caveman. <laughs> de California Caveman. Cache, California Cache. Oké, okay, hij de dacht de California, California Caveman. Uh, gewoon iemand die uh, zo'n zo planten etende, ja, uh, yeah, weer hipster, zeg maar. <laughs> uh, ja, nou, ik heb laatst wel... Uh, uh, een foto gezien van uh, een supergezond, uh, veganistisch, glutenvrij en uh, weet van wat uh, eten. Ja, onleukbaar? Ja, uh, het nee, was gewoon een kom met uh, ijsblokjes. Ah, okay, okay, okay. <laughs> Ik vond het wel grappig. <laughs> ja, maar dat is weer dat onderbuikgevoel, hè? Ja. Bedoel, wat, wat vind je nou wel lekker? Hè? Wat vind je nou wel leuk? Wat ja, maakt was... je wel blij? Nou, de eindjingle, want uh, we, we zitten al uh, behoorlijk uh, lang het oude hoer, dus ik ga even afkondigen. Uh, ja. ja, daar kunnen we gewoon nog uh, ja, vrij uh, apenkooien. Ja. Uh, verbaal. Yo. Maar eerst even, eerst even de afkondiging. Uh, ik, ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren en uiteraard uh, de luisteraars... Uh, oh nee, dat zag oh, echt heel verkeerd. In ieder geval de luisteraars ik ben het hartelijk... Het luisteraar ik euh, wil in ieder geval de luisteraars hartelijk dank voor het luisteren, en de... Ja, Johan, wil je mijn luisteraars? <hij <hij ja, en de deelnemers hartelijk dank voor het deelnemen, en uh, volgende week zijn ja, we nu ering, zo zegt de ah, Mildokie. Ja, ja. En nu kunnen we nog over waarover we willen. Die dus ze kunnen blijven hangen. Het wordt nog wel opgenomen hoor. Ja, yeah. ik heb er. Uh, zijn, zijn weer heel veel uh, doodverklaringen van Bitcoin bijgekomen. Hè? Ja, ja, ja, ja, terecht. Hè. Hoe hoog staat de teller intussen? Ja, het staat nu uh, op vier, weet ik veel, 3400 of zo. Maar uh, ik zag gewoon uh, trade devil, die zei al dat hij naar uh, 3000 ging. Dus, uh, Bitcoin ik... obituaries. Obituaries? <laughs> ja, dat, er is zo'n officiële lijst: de, de Bitcoin obituaries. Dus okay. Dat zijn officiële publicaties waarin. ...Bitcoin dood is verklaard. Ja, dat betekent dat het goed inkoopmoment is, hè... ...want dan is het blot on the street. Ja. Maar ik wacht nog even... ...ik denk dat hij nog wel over naar de 2000 gaat. Dus, uh... Ja, oldest dead... <laughs> ...15 december 2010. Oké, okay, oké. Okay. In 2019 zijn er al twee... ...officiële doodverklaringen geweest. Oké. Okay. Ja, mooi is dat? Uh, ja, uh, uh. Op een gegeven moment gaat iedereen er toch uit. Ik bedoel, hoe lang is die munt er al... 10 ja, tien jaar. Was, ja, ja, ja. We hebben dit vorige week bij de opname was hij dan nou, tien, uh, tien jaar oud, ja. ja maar het aantal, uh, uh, je kunt er toch niet eens bij een webshop uh, mee betalen? Ik bedoel niet uh, bij Bol. Ja ja, ja, ja, er zijn er een paar. Ja, maar niet Bol.com. Nee, die niet, maar uh, Amazon in Amerika bijvoorbeeld wel. Uh. Ja, daar kopen wij in Nederland niet. Nee. Nou, nou. Volgens mij, ik heb de eerste keer dat ik dus, uh, geattendeerd werd dat, uh, dat ik mijn bitcoin kon betalen, dat was, toen, toen was hij uh, net boven de 100 dollar, geloof ik. Oh. En ik had al bitcoins gekocht toen die, uh, zonder dat ik het echt wist wat het was, uh, toen ze nog maar nog minder dan een tientje was. Ik heb voor 10 euro of 10 dollar toen heb ik uh, een paar bitcoins aangeschaft. Iemand had me ermee geholpen, iemand die ken uit Amerika. Oh. En ik wilde iets op de Silicon Road kopen. En Of iets dergelijks. Ik, ik wilde iets kopen en dan kon je alleen maar met bitcoin afrekenen. En nou ja, goed, die heeft voor mij een wallet aangemaakt en zo. Ik heb hem via Paypal een tientje gegeven. Misschien was het meer, mm -hmm. ik weet ik niet meer. Exacte bedrag weet ik niet meer. Maar goed, ik had toen een paar bitcoins. En toen een paar jaar later, toen uh, hadden we een feestje met, uh, met de lokale, tenminste wat, wat er over was gebleven van de lokale omroep. En uh, we gingen altijd op een laaglijke nacht, gingen we de hele nacht door uh, via internet uh, radio maken. En toen was het bier, de bier was op een gegeven moment op. Mm -hmm. Zei de ene, nou, ik bel even de, ik veel, de biertaxi heet het, geloof ik. En nou ja, die kwam aan de deur met een paar kratten bier. En hij zei, ik zei: van, Hoe kan ik betalen? Hij zei: Ja, ik kan met van alles. Uh, alles was mogelijk en zelfs bitcoin, zei hij. Ik zei: Oh, wacht, dat heb ik. En uh, hij zei: Oh ja, nou ja, hoeveel, hoeveel heb je er? Ik zeg: Nou, ik weet niet of het genoeg is hoor, maar uh, ik heb volgens mij nog de drie bitcoin of zo. Hij zei, nou, dan kan je wel een hele. Kun je wel een paar, uh, hoe dat? <laughs> een paar karren vol met bier van kopen. Ik zei, hoezo? Hij <laughs> zei, nou ja, dus, hey, Bitcoin. Voor mij was het toen wel 200 dollar of zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat was die eerste stijging in, in, in 2013, geloof ik. Dat die, uh, in de eerste, dat die ging pieken, weet je wel. En, maar, wat uh, ik, ik, ja, Johan, wat moet je dan doen? Als je zo'n uh, bierkattenman uh, betaalt? Zeg maar. nou, ik was al te ver heen om dat te gaan doen. Ja? En toen werd ik erop geattendeerd. Maar ik heb toen uh, uiteindelijk maar gewoon met... Uh, we hebben gewoon, volgens mij, hebben we gewoon met uh, pinpas pas betaald. Ja. Maar uh, ja, ja, ja, ik, ik heb daarna ik heb, ik heb, nou, veel transacties gemaakt. Je, je, hebt, uh, je, hebt dan een, uh, je kan met je telefoon doen met de QR-code. Dus die ander laat de QR-code zien. Ja, ja. Je, maakt, je scant de QR-code. Nou, dan gaat het bedrag heen en weer. Uh, je kan een, uh, met copy en pasten. Dus je ziet een, uh, string met getallen. En die, die copy en je naar jouw wallet toe. En dan maak je dat geld over. Uh, oh. Ja, dus dat soort manieren. En je hebt ook, uh, van die debit cards. Dus dan, uh, daar hebben ze een, dan heb je, dus net als met de pinpas eigenlijk. En hoe ziet de belasting die bitcoins dan? Want die bureaucratenman zal nee. ook uh, belasting. Nou, ik denk dat het met die bureaucratenman gaat heel veel natuurlijk onder de toonbanken. Oh. Dus wanneer bij de nachtshop van de Turk, uh, dan is altijd toevallig dat apparaat het niet. Dan dus zeg je hiernaast bij het casino okay. kan je, <laughs> kan je ja. halen. Ja. Want, uh, uh, nou ja, ik, ik heb maar van één ding in Groningen gehoord. Uh, mm -hmm. Dat, dat er zo'n bitcoin uh, mogelijkheid is om daarmee te betalen. Ja, ja. Maar daar komt nauwelijks een Groningen. Dus, uh, <laughs> ja, dus, uh, dus dat stagneert een beetje volgens mij. Ja klopt en dat is ook het probleem met, met, met bitcoin. Dat het op een gegeven moment als uh, betaalmiddel uh, niet echt bruikbaar is. En dat is ook een beetje... Uh, ik, ik heb zelfs, <laughs> zelfs eigenlijk de bitcoin op dit moment een beetje afgeschreven als betaalmiddel. Ik ja. heb eigenlijk de hoop al opgegeven. En ik, ik hoop ook eigenlijk dat ze net zo lang in de biermarkt uh, gaan zitten. De biermarkt wil zeggen dat die heel erg uh, in de rode cijfers staat. Okay. Um, in ieder geval dat die, uh, dat, die, dat die zo lang mogelijk daarin blijft. Totdat ze gaan realiseren van oké okay, jongens. We moeten een keer zorgen dat we een goede use case hebben. In plaats van store of value. En, uh, want, en ik denk ook zoals ze nu zijn denk ik. Hoop ik ook dat heel veel andere coins bitcoin gaan inhalen. Die wel gewoon een goed betaalmiddel zijn. Bijvoorbeeld Bitcoin uh, Cash, uh, Dash. En dat soort dingen, smart cash. Het lage transactiekosten en zo. Maar ja, het, voort... is, het is een beetje apart. Ik heb wel mensen meegemaakt die dan. Ja, mij vragen omdat ik wat technisch achtergrond heb. En dan doe ze iets met bitcoin. En dan is het al een beetje ingewikkeld. Hè? Je, je, het, is, het is een hele. Je moet vaak al een paar stappen doen om los te komen. Met, uh, je moet een wallet hebben, maar je moet. Uh, ja, ja, ik niet het onvoorzichtig doen. En het aanmaken van de wallet. Ja. Daar komen ook weer ingewikkelde stappen bij kijken. Beetje we overgaan op Linux, hè? zeg maar. <laughs> ja, precies. Uh, zo dat. Maar, en, dan, en dan doen ze een transactie. En dan zien ze geen confirmation. En het duurt lang. En ze heb ik het fout gedaan? Dan gaan ze weer bellen. En dan oh, dat is allemaal zo slecht. Ja, er zijn genoeg. En uh, ja, Bitcoin Cash doet dat gelukkig al vlot. Dan, dan doe je het en dan is meteen, ja, het is herkend. De, uh, de broadcast is herkend. En dan, met Bitcoin, het duurt zo langzaam, en dan, uh, of het duurt zo lang. En dan zit dat ding zit vol, en dan soms duurt het wel een uur. Dan zitten mensen in onzekerheid: heb ik het fout gedaan? En ja. dat, dat, dat creëert een hele een beetje aversie of onzekerheid. En dat, is niet een, dat is niet een goede gebruikerservaring. En ik denk dat ze dat, dat is echt een, ja, ik vind dat een slecht aspect. En, uh, ja, ik, ik denk dat dat, dat Bitcoin dat inderdaad, ze moeten gewoon die. Stap, dat ze moeten gewoon goedkope snelle transacties. Dat is zo goed zo makkelijk te halen met de huidige uh, volumemarkt. Dus het zo makkelijk te halen stap on-chain met een kleine vergroting. Dat ze dat niet doen. Dat is denk ik, dat is voor mij een slecht teken. Ik kijk ja, maar, zeg maar als, naar uh, hoe het voor. Als niemand dat, dat, dat die shit wil gebruiken, zeg maar. Hè? Dus laat, laten we zeggen, de uh, dat, dat hier naast mijn deur. Dan is zo'n munt toch niet meer dan zo van, nou, er worden euro's ingepompt... maar op een gegeven moment dan keldert die shit toch gewoon neer. Want ja, het is alleen maar een bubbel dan, toch? Die technologie heeft wel bestaansrecht, dus de kans dat... Alle munten allemaal naar nul gaan, dat is, die vind ik niet zo groot. Ik denk dat er wel ja, munten ja. zullen zijn die overleven. Maar als je realistisch kijkt, uh, je gaat naar CoinMarketCap, dat is uh, zo'n website die uh, heel veel van die munten bijhoudt. Nou, daar kun je, die, die, die list ze per honderd per pagina. Je kunt flink wat pagina's doorbladeren om ze allemaal te bekijken. Nou, ik weet wel vrij zeker dat daar heel veel munten tussen zitten die naar nul gaan. Op een ja, gegeven maar... moment. En, ja, maar de houdbaarheid hangt er alleen maar af van of we grote gebruik ook uh, geven of aansluiten. Ja, precies. Nou, en daar, daar is wel degelijk een, uh, een markt voor. En ik denk dat de grootste concurrentie uh, die crypt. Want crypto heeft een aantal voordelen. Hè, dus uh, dat je, je kan heel veel dingen opzetten zonder dat je het dat je hoeft te organiseren. En dat is, Libertariërs vinden dat leuk. Van, ja, je hoeft het niet uh, uit handen te geven. En je hoeft niet iets centraal uh, te laten bestaan. Maar het heeft ook... Uh, praktisch heeft het veel voordelen. En ik denk dat dat uh, bestaansrecht... wel degelijk gaat leiden tot producten... Uh, met die uh, met cryptocurrencies... worden gedaan. Dus niet alleen misschien... betalingen, maar misschien ook het uitwisselen... van uh, gegevens. Je kan heel makkelijk... Uh, gegevens uitwisselen. Die gegevens kunnen... bij spreken... Uh, privégegevens zijn, dat, uh, in de vorm van een gesprek. Maar dat kunnen ook uh, medische gegevens zijn. Ja, ze hebben heel vaak... Uh, ...met het patiëntendossier in Nederland... ...hebben ze immers... Uh, ...hoe vaak is daar wel niet over gehandeld in de media? Nou, als jij sure. uh, een key hebt... ...en je kan gewoon naar de dokter... ...en je, die kan op dat moment... ...dan kan je gewoon zeggen van... ...nou, je kan nu kijken. Nou, we, dat krijgen is wel, een, we krijgen een chip, toch? En niemand anders kan kijken. Nee, en dat is heel handig. En ja. um, nou ja, op die manier zijn er... Uh, ...bijvoorbeeld uh, het kadaster... ...dat je... Uh, dat je een bepaalde code transfert en dat niet iemand anders die code ook transfert. En er zijn heel veel praktische toepassingen te bedenken waar je crypto uh, technologie voor kunt gebruiken. Waarbij je zeg maar niet uh, ja, corrumpeerbare of uh, inefficiënte centrale organisatie nodig hebt. Dus ik denk wel degelijk dat er een munt zijn die, gaan, uh, die succes gaan hebben. Maar ze ondervinden natuurlijk ook uh, concurrentie van andere organisaties die... Uh, misschien toch weer iets meer gecentraliseerde uh, oplossingen gaan doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat grote technische bedrijven, zoals Amazon of Apple of uh, Google, dat die ook uh, die, die markt wel op willen. Mm -hmm. ja, ze hebben heel veel computerkracht, ze hebben heel veel kennis van onze uh, wensen en onze consumptie. Ja, die, uh, die willen dat ook wel op een of andere manier faciliteren. En ook zo'n bedrijf als uh, uh, PayPal, dat is, uh, dat is honderden miljoenen waard volgens mij. Nou, dat, uh, dat, is een, dat, is een, dat gaat voornamelijk over transacties. Ja. Dus er, er, zit, er zit daar heel veel, er zit heel veel voor het oprapen aan uh, kansen. Dus ik denk wel degelijk dat crypto daar een rol in speelt. Ja. Uh, maar ik denk inderdaad wel dat je... Als je crypto, zoals bitcoin, wordt nu op dit moment niet uh, gevoerd als een uh, bedrijf dat alle kansen grijpt. Dus daarom heb ik ben ik op, Ten opzichte van de BTC, bitcoin, ben ik nu sceptisch. Ik denk dat het uh, heel veel dingen voor zich heeft gaan. Het is de grootste. Het is de alle, allerbekendste. Het was de eerste. Ja, het, het, is, uh, het heeft heel veel voordelen. En ik heb het gevoel dat uh, de, ja, die mensen die daar dan richting aan kunnen geven. En dat mm -hmm. is een combinatie van ontwikkelaars. Mensen die software maken. En mensen die uh, ja, dat valideren met hun mining power. Ja, die, die handelen in mijn ogen niet als, als, een, ja, als een bedrijf waar het, zeg maar alle klanten die het al heeft wil behouden en waardeert. De early adopters. En dat het ja die de kansen grijpt die er liggen. Persoonlijk zou ik het anders doen, maar misschien heb ik het wel fout en hebben zij gelijk. En, maar dat is het mooie van crypto. Het zal allemaal zich uitwijzen. En uiteindelijk uh, ja, zijn het de keuzes van individuele mensen en uh, ...individuele partijen, uh, bedrijven die daarin geïnvesteerd zijn, die leiden tot het resultaat. En dus zowel de ondergang als het succes zal door die uh, groep mensen samen en ongetwijfeld ook een beetje overheden zullen zich in gaan mengen. Maar in principe kunnen mensen zonder uh, centrale macht of overheidsinmenging helemaal het, ja, de toekomst uh, op dit moment nog uh, bepalen... Voor ...wat uh, met die producten gaat gebeuren. Uh -huh. Uh, PayPal heeft uh, 15 miljard aan eigen vermogen. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Ja, wat is de marktwaarde van het bedrijf PayPal? Dat uh, staat er niet tussen. Je hebt uh, ze hebben 13 uh... Dat ik eerder ja. gezegd. Dat was heel veel, weet ik nog wel. 13 miljard omzet. En uh, daarvan hebben ze net inkomen. Het zou een soort winst zijn. Dat is 1,7 miljard winst. Ze hebben uh, 40 miljard activa. Volgens mij komt toch het overgrote deel van hun Omzet en winst Komt gewoon uit financiële transacties Ik, ik ben niet echt op de hoogte van andere dingen Doet Paypal ook leningen of zo? Of? Nee, maar uh, je, je, Mensen hebben daar ook een account je. Ja dus, uh, Maar ze hij... doen voornamelijk betalingen Dus je gebruikt Paypal Om geld van jouw bankrekening of creditcard uh, Te gebruiken om een betaling te doen Online ja, dat is de, maar, de core business van Paypal toch? Ja, maar je maakt, je maakt ook uh, een soort portemonneetje aan. Dus ja, precies. Van geld uh, opstaan. Ja, dus, dus ze doen eigenlijk precies hetzelfde wat je met crypto kan. Ja. Crypto zou het iets goedkoper en in zekere zin ook veiliger of anoniemer kunnen doen. Mm -hmm. Dus ik kan me best voorstellen dat er in die markt uh, ja, als, als, als Paypal daar hoeveel winst zei je? Kijk, uh, net inkomen 1,7 miljard. Ja, ja dat, uh, er zijn genoeg uh, mensen die dat ook willen, natuurlijk, onderdeel van die markt zijn. Uh, ja, Daniel, die had al uh, een voorbeeld van iemand die uh, uh, links en rechts een beetje slavernij uitvoert voor 500 euro. Dus, uh... <laughs> ja. Ja. ja, er is overal wel een markt voor. <laughs> Ja, nee, die denkt dan niet zo groot, uh, zo'n man. Wees nou net dat uh, Paul Krugman, die uh, heeft weer een manier gevonden om zichzelf in het nieuws uh, te wringen. Uh, nee, neemde <coughs> een uitspraak, ja. Paul Krugman, uh, is dat uh, de Zuid-Afrikaan? Nee, Paul Krugman, dat is iemand die zichzelf econoom noemt. Hij uh, heeft zelfs nog een Nobelprijs voor gekregen, maar dat is gewoon een onwijs Siaan, zeg maar... Uh, maar die, uh, hij noemt de uh, government shutdown een uh, great uh, libertarian experiment. <laughs> uh, nou, de verhalen die ik uh, daarmee krijg, dat is best wel een ramp uh, te noemen. Er zijn vier. Ja, maar dat is niet totaal niet libertarisch. Het kost zelfs geld. Hè? Dus, uh, But, dus om de overheid dicht te houden, kost het eigenlijk geld. Ja, want uiteindelijk zou er betaald moeten worden. Maar ja, ja. je hebt een er nog Er wordt ook niet echt iets gesloten of zo. Waar mensen absoluut krijgen gewoon een wel, Absoluut wel. Die worden ja, echt... maar die worden met, met heel veel, er worden mensen ingehuurd om het gesloten te houden. Dus er komt ja. een beveiliging om te zorgen dat je dingen die je normaal gratis kan zien of voor een tientje kan zien. Uh, er, er zitten dan bewakers om te zorgen dat je het niet kan zien. Zoals die, uh, die afbeeldingen van die president in die. Uh, in, in, in de Rocky Mountains of zo, weet je wel. Ja. Het, uh, uh... Nou, die uh, Yellow Tree uh, Park. Of nee, ja. right? Joshua Tree. Uh, uh, nou ja, daar zijn gewoon een aantal bomen vernield. Omdat er geen uh, toezicht uh, was. Maar ja. het meest uh, schrijnende vind ik nog wel gewoon... Uh, gewoon mensen die gewoon een fucking baan uh, hebben, zeg maar. Ja. Uh, dat die gewoon niet betaald worden voor uh, hun werk. Dus ze moeten wel komen opdraven, zeg maar. Ja, nou ja ja nou, ze doen het op zo'n manier, zeg maar, de shutdown, dat het echt pijn doet voor de, voor de samenleving, weet je wel. Dus ja. het is dus niet echt dat de overheid zegt van, nou ja, jongens, we trekken ons terug. En de private uh, initiatieven kunnen het allemaal overnemen om te zorgen dat ze wat beter energie meer, goed, wat meer nee, generatuur... Alleen, uh, huh? alleen de, zeg maar, de, de semi-nuttige onderdelen worden dichtgedaan. Ja, ja, ja. Zo van, uh, ja, alle landen... Die willen dat je documenten hebt als je gaat reizen, dus dat gaan we niet verstrekken. Maar als je je inkomstenbelasting niet betaalt, dan uh, hebben we nog wel gewapende mannen. Uh -huh. Die komen uh, wel ja. langs nog. Ik kan het een beetje ah, vergelijken ja. met, met, met wat ik, wat ik wel eens zag bij de politie toen ik daar werkte. ...als extern personeel. Uh, op het moment dat dan de, de budgetten, zeg maar, uh, in, bij de landelijke overheid wordt dat dan geregeld. Hè? komen die budgetten, of begro de, de begroting wordt dan gedaan. En dan willen ze altijd meer budget hebben. Hè? In ieder geval nooit ja. minder. En dan hebben ze geld over. Maar dat moet even over de balk gesmeten worden. Maar ze gaan dan wel zorgen dat zeg maar, eh, dingen die al, eigenlijk al lang opgeknapt moeten worden. Die worden niet gedaan. Dus er zit er al heel lang een gat in het wegdek. En die blijft ja. er gewoon liggen. En iedereen moet daar overheen rijden. Zodat ze beseffen van ja, er is geen geld. Ja, er is geen geld. Om dat op te lossen. Er is wel geld. Maar dat wordt dan elders over de balk gesmeten, weet je wel. Er worden ook feestjes gehouden. En... Je ja. moet gewoon net zo lang rondjes rijden tot het geld op is. Ja, en die Trump-regering, die schijnt dus in, in, in die stuk, en die stukken die kwamen deze week uh, boven tafel, ook gewoon uh, in de huidige begroting al het een en ander uh, opzij hebben geschoven voor uh, die muur. Zeg maar. uh, uh, wat waarschijnlijk dan een soort, uh, ja, een soort hekwerk wordt met van die palen en met van die gaten uh, ertussen, zodat je de andere kant wel kunt zien. Maar er is nog geen enkele methode, zeg maar, die niet. Nou ja, als je bijvoorbeeld beton neemt, dan kun je daar uh, zuur tegenaan gooien. En die palen, wat dan nu het meest populaire model is, die kun je gewoon met een zaag omzagen, zeg maar. Uh, uh. Het is allemaal uh, symboliek. Nou, er wordt dus nu uh, gewoon een flinke deel van. Je wees ook de economie uh, platgelegd. Uh, Want, nou ja, die 400.000 of 800.000, ik weet even niet meer wat dat getal uh, was. Nou, die mensen die huren ook. En, uh, en die, uh, die huurbaas, ze krijgen dus ook geen geld. Uh -huh. met, ja, maar er zitten. Met zitten. Met, uh, die, die muur die gaat niet zeg maar een onafgebroken barrière vormen. Er zitten gewoon gaten in die muur. En die gaten worden opgevuld met mensen. En die mensen zijn corrupt. Dus die hele muur gaat nooit enige zin hebben. Kijk, die mensen die over die muur... Laat het zo zeggen. De mensen die over die muur willen... Die wonen niet één meter in Mexico. Als je, als je heel graag in Amerika wilt zijn... En jullie woont nu één meter buiten die denkbeeldige lijn waar die muur moet gaan kopen... Ja, dan, ja, dan heb je die moeite al gedaan, neem ik aan. En als je niet één meter een stap wil doen om uh, over die grens te gaan... Ja, dan, uh, dan, dan wil je het eigenlijk gewoon niet. Dus het gaat over mensen die investeren al enigszins... om aan de andere kant van die lijn te komen... Ja. Dus ze hebben Op zijn minst hebben ze brandstof nodig, ze hebben, uh, ze hebben tijd nodig, ze hebben waarschijnlijk geld nodig om het te regelen. Uh, er zijn vast partijen betrokken die dat uh, in bepaalde banen proberen te leiden of die ze gaan helpen om over die lijn te komen. Dus wat er gebeurt is, je kan al een muur bouwen, maar dan, kom je, dan heb je dus iemand die wil over die lijn heen. Mm -hmm. Dus die doet al allemaal, die oft allemaal dingen op, verlaat zijn hele leven hebben en houden laat hij achter... Uh, dus die brengt al heel veel offers. Dus de enige afschrikkende werking die er nu afgaat is van... ja, oh ja, ik moet mijn hele leven gooien, Ik moet alles achterlaten. Ik, ik, ik heb allemaal geld nodig om... oké, okay, maar ja ik wil niet over die muur heen. Ah, oh, nee, nu doe ik het niet. Dus dat de mensen die zeg maar bereid zijn om al die offers te nemen... Maar die niet bereid zijn om die muur te passeren. Dat zijn de mensen die je gaat tegenhouden. Alle andere mensen die bereid zijn om die prijs te betalen. Ja, die, die muur, muur betekent gewoon dat die prijs omhoog gaat. Dus de corrupte mensen in die gaten in de muur. Maar die mensen gewoon werken. Die daar de toegang bepalen ja of nee. Nou, die mensen kunnen wat meer gaan verdienen. Daarom vinden die uh, grensbewakers, vinden het er geweldig. Ja, want voor hun, zij missen nu heel veel inkomsten. Omdat heel veel van die mensen, die gaan gewoon ergens in de wildernis over die denkbeeldige lijn heen. Dus ja, die kunnen ze heel moeilijk en dan moeten ze echt op gaan jagen om die mensen te beroven. Maar ja, als jij die muur bouwt, dan maakt het ietsje makkelijker misschien meer mensen proberen om via hun corrupte route over die grens te komen. En zo zijn er allemaal andere partijen, dus een andere partij, de andere partij zal uh, een, een, een kouder ondergraven, uh, zal een gat erin maken, een, een tunnel er onderdoor. zijn allemaal manieren, iedereen, iedereen die, die dat nu ook bij betrokken is alleen maar blij, want die muur houdt zeg maar het simpel dat mensen op eigen initiatief te gaan lopen, wordt moeilijker. Dus het, en, en misschien onduidelijker, misschien gevaarlijker dus dat betekent gewoon dat mensen die, die overgang over die lijn faciliteren, die kunnen hun prijs een beetje omhoog doen dus die zijn alleen maar blij dat dit gaat gebeuren, die muur gaat een valse Gevoel van veiligheid geven. Die muur, die is daar. Oh ja, ja, nou, nu, nu worden die mensen tegengehouden. Dus mensen gaan misschien zelfs wat lakser worden. met een oplettendheid van nou ja. wat voor types ja. komen hier binnen. En het idee dat mensen die, zeg maar, daar met bepaalde criminele doelen. dus criminele bendes die geïnvesteerd zijn. om bepaalde mensen over die lijn te krijgen. bepaalde producten over die lijn te krijgen. het idee dat je die gaat tegenhouden met een muur. Ja, dat, dus dat, is, dat is onzin. Die no, mensen die die, no, no, no, die, no. die criminelen. Ja, ja, die mensen die zitten in een business van, nou, ik weet niet, maar dat, dat gaat om duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden dollars. Ja, en ook de die mensen gaan niet ja. de investering doen om voorbij die muur te komen, dat is een waanzinnige infantiele gedachte. Ja, dus, ja. En daarnaast heb je dus ook nog mensen aan de andere kant van de muur in Amerika die die muur niet willen hebben. Dus er is ook nog de mogelijkheid dat die muur wel wordt gemaakt, dus dat al die nutteloze investeringen wordt gedaan. En ik denk dat we het met elkaar eens kunnen zijn dat de enige mensen die die muur tegenhoudt zijn mensen die nu bereid zijn om al die dingen in hun leven omver te gooien om over die lijn te komen, maar die dan zeggen, realiseer, oh er is een muur oh nee, nu geef ik op. Ja. Dat zijn de enige mensen die je gaat tegenhouden met die muur. De kans is ook nog zo dat het dat politieke klimaat verandert. En dat de mensen die zeggen die muur is onzin. Dat die in de meerderheid komen. Misschien in, uh, ergens in een deelstaatje of weet ik veel wat. En dan gaat er gewoon weer een gat in die muur. En dan is die weer gewoon helemaal weg. Nou, zo onzinnig gaat het worden. En, maar goed, ja, nou ja, er zijn mensen ja. zo, zo geïnteresseerd in die muur. Kijk, Ik, ik denk dat de muur is alleen van waarde is. Als jij zeg maar een hechte groep mensen binnen de muur hebt. Die allemaal denken wij willen een muur. En dat er buiten allemaal mensen zijn van. Oh ja, de muur is vervelend. Ik ga ergens anders kijken. Dan is een muur effectief. Dus als jij uh, je bijvoorbeeld bij spreken. Er is een zwerfhond. En die vreet elke dag. Uh, je, uh, gooit hij je prullenbak omver. En je doet een hek om je tuin. En dan kan die zwerfhond er niet in. Dat is een effectieve muur. Ja. Die zwerfhond gaat niet de moeite doen om jouw metalen. Hekwerk uh, te omzeilen. Die gaat gewoon ergens anders gooien op dat moment. Maar dat is ja. effectief. Uh, misschien iemand die. Um, die folders komt brengen. Die jij niet hoeft. Ja, nee, nou. nou ja. Uh, die, die, wordt... die, en dat die komt bij het hek. Maar die gaat niet over het hek klimmen om die folder door jouw brievenbus te gooien. Ja, het wordt ook maar, helemaal politiek uh, uitgemolken. Want uh, Trump zei. Uh... Van uh, als er een shutdown komt, dan, uh, zit, nou ja, dan neem ik de verantwoordelijkheid wel. Terwijl ja, nu geeft hij natuurlijk de democraten de schuld hè, van uh, de shutdown. En, uh, ik, maar laten we, ja, wat, wat ik wel geldt, denk is dat die Trump moet. Nee, maar die Trump moet die muur, muur bouwen. Kijk, dat ik, ik heb nu net heel duidelijk proberen uit te leggen waarom het een kut idee is. Ja. ik hoop dat we dat met elkaar eens zijn. Maar voor Trump zelf, als ik Trump was, dan zou ik die muur absoluut bouwen hij wil ook we wel wat aan verdienen denk ik hè? nee, maar nou nee daar gaat het niet om al die mensen die toch alleen, die hij heeft, als, hij, toch alleen mensen als hij voor een tweede keer uh, wil verkoopster nee, worden klopt. Ja, als hij er genoeg van heeft en hij wil sowieso zo optieven, dan maakt het niet uit maar nee. als hij herkozen wil worden als hij, die muur, als hij er niet op zijn minst mee begint dan gaat hij, daar, daar wordt hij compleet op afgerekend alle mensen die helemaal geen zin hebben om die muur te bouwen, die gaan elke minuut van elke dag zeggen hoe slecht hij is omdat hij die muur niet heeft gebouwd dus die muur die gaat er komen. Al zijn fanatieke stomme supporters... die, uh, die controle hebben over de mensen die Trump geïnteresseerd zijn. Uh, die mensen die praten allemaal over de muur. Dus het, uh, ja, dat, hij, hij zit gewoon uh, voor het blok. Hij, uh, zelfs als hij zelf denkt dat de muur onzin is... hij gaat hem echt wel bouwen. Want dat ik is het geloof, enige... Uh, ik geloof dat zelfs uh, het volk uh, maar uh, voor 35% die muur uh, wil. Ja, maar... De... Dat, dat, met, dat is in Amerika altijd een beetje raar, want uh, 35% is op zich voldoende om president te worden, hè? want hoeveel mensen ja. in Amerika stemt, min, volgens mij minder dan de helft van de mensen stemt, dus 35% ja. van de mensen in Amerika is weer voldoende om een meerderheid bij de verkiezingen te halen, Blablabla. ik weet niet, het is altijd heel lastig wat die getallen betekenen. Ja. Ja, 35% van de Amerikanen, ja als dat Trump-stemmers zijn, dan uh, 35% van de mensen die kan een president in het zadel houden. Nou ja, die, die shutdown dat geeft in ieder geval heel veel uh, ergernis. Uh, de onteigening uh, wat uh, dan komt, dat zal ook uh, wat ergernis uh, geven. Nou, ja, bij het bouwen van de muur, want die gaat inderdaad over uh, landerijen... En zelfs een ja. vlin vlinderreservaat. Een vlinderreservaat, Ja, uh, ja nee, maar die, dit is een hele groep vlinders die al uh, eeuwenlang, uh, of zo, zo lang uh, misschien nog voordat de mensheid bestond, uh, vliegen ze van het helemaal van het zuidelijkste puntje van de Amerikaanse continenten uh, helemaal naar het noordelijke. Doen er een paar generaties over. En aan een van de plekken waar ze neerstrijken. Dat is precies op de Mexicaanse-Amerikaanse grens. Ja, maar als hij het slim doet. Dan doet hij het een beetje op de. Nee, die gaat het dwars erin. Ze hebben, de muur wordt al gebouwd. Hè? Het is niet ja, ja. Dat, dat het nog gebouwd moet worden. We zijn er al mee bezig. En er is al landonteigening. Uh, okay. het, het zijn al ranges die al eeuwenlang. In, in de, in de, bij een familie horen. Want je moet niet vergeten. Vroeger was het allemaal Mexico. hè? En ja. uh, de, je hebt nog steeds die samenlevingen die daar zitten. Die, die trekt zich niks aan van die grenzen. Dus uh, dat, dat, dat, dat, dat is er al eeuwen. En uh, ja, die mensen die, die leven daar al. En je hebt, je hebt landerijen en akkers die gaan gewoon over die grenzen heen al eeuwen. Ja. Voordat die grenzen was, zeg maar. En uh, ja, die, nu in één keer moet daar een muur komen, weet je wel. Ja. ja, en dan heb je, iemand die heeft iemand die heeft dan een heel groot stuk grond. En nou de helft van zijn grond is je eigenlijk kwijt, want er kan er niet meer bij. Want de muur loopt dwars over zijn land, weet je wel. En het ja. is, het zelfs, is het zelfs een eeuwenoude kerk. Met, ja. Heel veel christenen die hebben dan op, op Trump gestemd. <laughs> maar ja, dan nou wordt er een van de oudste kerken van Amerika wordt gesloopt. Omdat de muur daar moet komen. Die zit precies op de grens. Dat ding ja. is 600 jaar oud of zo. Ja. Ik denk dat het uh, bouwen precies ja. op de grens, het is stom. Ze moeten leren van, uh, Hongarije. Hongarije. Uh, ja. Volgens mij is dat Hongarije. Wat Hongarije doet, ja. is, uh, die doet de muur, zeg maar, op hun eigen grondgebied. Dus je hebt, zeg maar, de Hongaarse grens. Dan is er een poos stukje Hongarije. En dan is de muur. Dus iedereen die ze bij die muur aantreffen, is al, zeg maar, illegaal de grens overgegaan. Want ze hebben niet bij de grens gewacht om naar de muur te gaan. Dus daardoor kunnen ze die mensen meteen in een soort proces stoppen. Zodat ze het land weer uit kunnen worden gezet. Dat okay. hebben ze heel slim gedaan. En dat zou je in, daar ook kunnen doen, want die grens is schillig. Ja. Je moet gewoon een stuk in Amerika. Ze moet op... Je gewoon een hele efficiënte rechte muur bouwen. Dat lijkt me veel handiger. Zodat elke persoon die wordt aangetroffen bij die muur. die, nou. is, die is al illegaal de grens overgekomen. Dus dan kun je ze weer. De, de, dan dan muren... kun je er wat problemen voor besparen. Ik zou je nog sterker vertellen. Die muur die ik heb gekeken hoe die gaat lopen. En... En er is een stukje bij die, die El Paso rivier. En daar loopt die rivier eigenlijk zo door een soort canyon heen. Hè? Dus dan heb je al een natuurlijke muur heb je daar al. Yep. Het is daar heel door en droog. En nou ja, niemand zal daar sowieso even in zijn hoofd halen om daar de grens over te steken. Want dan ja. moet je eerst uh, een, een ravijn naar beneden klauteren. Vervolgens een, een hele wilde rivier oversteken. En dan vervolgens weer uh, omhoog klauteren. Maar uh, precies yep. in dat ravijn gaat dan die muur lopen. Die gaan ze gewoon echt ah, ja? bouwen. Ja, ja precies. Ah, op de grens van de El Paso-rivier. Ah, In dat ravijn. Mooi. En dat is dan ja. ook nog beschermd gebied, hè? Daar trekt zich niks van aan. Ja, ik, ik vind het, het wel mooi als we ze maar niet, niet hun stand gaan gebruiken bij het nee, nee, nee. bouwen van de muur. Misschien kunnen ze de muur net zo bouwen dat het efficiënter wordt om die canyon over te steken. Ja. Dat, dat zou het mooiste zijn als ze. Uh, Soort, uh, dat, dat, dat ze dan die muur gaan buigen als een soort steunpilaar gaan gebruiken voor een brug over die Canyon of zo. Yeah. Dat zou het mooiste zijn. Als dus ja, ze gewoon want... allemaal via de, de Caribbean uh, naar Amerika gaan, weet je wel? Dat, dat, dat, dat, dat, dat Suriname. Uh, nee, maar nou, nee, wat ik al zei, er komen <laughs> gewoon gaten in die muur waar gewoon mensen zijn. Nou, mensen zijn corrupt. Dus uh, iedereen die de prijs kan betalen, komt gewoon over die muur. Uh, de hoogste prijs nou, ja. is gewoon via corrupte doorgang. Iets goedkopere prijs zal een tunnel zijn. En nog iets goedkopere prijs zal iets riskanter zijn met klimmen over de muur. Ja, maar 90% van de, van de, van de illegalen, weet je hoe die Amerika's zijn binnengekomen? van, van dan heb ik nou. het over de illegalen die vanuit het zuiden komen: gewoon via, via de lucht. Die nemen een toeristenvisum. Ook dat nog. Dan ja, komen die ze in de VS Amerika, en dan, dan gaan ze gewoon niet meer terug. Ja. Dat heb ik niet genoemd, omdat dat niet specifiek over die overgang gaat. Ja, maar, maar dus dat zijn de, de de de zijn de meeste ja, illegale. Ja. <laughs> die komen gewoon via de lucht, die komen als toerist. <laughs> ja. Ja, dus het is, nou ja. Het is allemaal symbool, uh, politiek. Ja, dat speelt al honderd jaar. Hè. Dat is echt vanaf Woodrow Wilson, toen begonnen ze ermee. Vanaf Clinton werd dat hek hoger dan een meter. Ja, toen, ja het is... Uh... <laughs> Ja, dat... Iedere keer tijdens de verkiezingstijden wordt weer herhaald. En dat is nou typisch aan Trump. Die zegt van: Nou, wat, wat ze eigenlijk al 100 jaar doen, dan ga ik gewoon nog groter doen, weet je wel. Het... <laughs> ja. Het, uh, ja. Nou ja. Kijk, als je een overheid hebt en, eh, uh, um, neemt een aantal uh, taken op zich, dan is het jammer dat, eh, uh, die muur als een van die taken ziet, het kost, dat kost ook allemaal geld. Ja. En Mexico zou ervoor betalen. Ja, maar ja goed, dat is Trump. Gisteren zag ik zo'n clip voorbij komen van uh, dat, uh, dat hij zegt van nee, ik heb het nooit gezegd uh, dat uh, Mexico uh, <laughs> ervoor zou betalen. Terwijl, nou ja, alles wat, wat Trump zegt, dan kun je... Ook een clip van vinden dat hij het tegendeel. Uh... Moeten we even kijken wat de hele context was. Dus, uh, ja. Nee, nee, nou ja, dit was dan gewoon van. Uh, uh, ook een op-ed, uh, dus een geschreven artikel van. Uh, dat hij gewoon uh, uh, zei van. Uh, hij gaat echt een rekening uh, presenteren aan, uh, ja. aan Mexico. Ja. En ook. Uh, ook op de vraag van of het een, een, een muur wordt of een, een, wat was het, een fence of zo. Uh, nee, het wordt echt een muur. En dan zo, ja nee, waarom heeft iedereen het nu over een muur, weet je wel. Het is echt een hele, echt een hele vermoeiende man, wat dat betreft Ik denk dat ik ook politiek beter heb begrepen dan uh... de politici. <laughs> uh, ja, dat wel, dat wel. Maar uh, het volk van uh, Bannon en uh, uh, Stephen Miller... Uh, die hebben hem inmiddels al lang verlaten. Uh, Bannon wel, ja. Maar die hebben hem wel aan de man gebracht. Want uh, uh, uh, drie jaar geleden was hij natuurlijk gewoon nog slechts... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, reality star. Uh, uh, uh. Dus... Uh, dat hebben ze echt heel goed in de markt We okay. uh, Maar lullen jullie nog even door? Ik ga even uit de buik huilen. Ja, ik, uh, ik ga nu echt ploffen. Ik ga nu oh, echt okay. slapen. wie dus, uh, ja, wie nog, nog handen? Volgens mij Daniel Daniel hangt nog. Of ligt hij ook al met zijn hoofd op het toetsenbord? Ik denk dat die... Er uh, komt geen geluid meer uit, nee. Ja, of hij is aan het roken of zuipen, scheiten, weet ik het. Ja, uh, maar ik wens iedereen een, een goed weekend. Een Fijn ja, weekend. Ja, goed. En, uh, uh, Kijk, ik, ik zet gewoon even de recorder <laughs> uit, maar wie het nog wil blijven hangen, die mag gewoon blijven hangen. Ja, en houdo uh, Hallo, ik zet even de recorder uit.